Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Roos Ouwehand vertelt De Zelfkant. Veel avonturen van Olivier B. Bommel gaan in wezen over de strijd tussen goed en kwaad. Het nu volgende verhaal, getiteld De Zelfkant, is daarvan misschien wel het hoogtepunt. Met heer Olly in de rol van de beproefde en geplaagde Job uit de Bijbel. Er zijn veel boze tovenaars. Maar de ergste die de geschiedenis kent is zonder twijfel Hocus pas. Lang geleden, toen hij zijn bul van de Magus Magnificus ontving, nam hij zich voor om de slechtste magister in de zwarte kunsten van de hele wereld te worden. Want hij was erg eerzuchtig. En omdat hij bovendien begaafd was en een goed verstand bezat, liet hij al spoedig van zich horen. Talrijk waren zijn euveldaden. De slachtoffers van zijn bezweringen kon men dagelijks waarnemen. En toch was hij niet gelukkig. Reeds vroeger, toen hij met zijn ongunstig koffertje de straten van Rommeldam onveilig maakte, had hij last van een ongemak. En met het groeien van de jaren werd dat er erger op. Het was zijn gewetentje dat hem van tijd tot tijd plaagde. En dat is natuurlijk erg storend voor iemand die dat soort gaven vrij wil ontplooien. Hij streed ertegen door vasten en meditatie, maar helaas... al zijn pogingen om slechter te worden waren vergeefs. Hij werd ouder en zijn baard verwilderde, maar zijn gewetentje bleef hem plagen. Op een koude dag in het vorige najaar, toen hij in zijn grot bij een vuurtje zat... besloot hij om een einde aan zijn kwaal te maken. Dat gewetentje klaagt zo warm aan mijn hart... Dat is toch maar klein. Dat kan niet langer. Een arme oude man moet zijn hart ontzien. Ik zal een beschermende Zazeltalisman maken tegen alle invloeden van buiten, zodat het kan verharden. Met deze gedachte wierp hij een handvol kruiden in de vlammen en terwijl die hoog oplaaide, ging hij mompelend aan het werk. Het was al laat in de herfst. Maar omdat het mooi weer was, had Tom Poes zijn reisbuidel gepakt en was erop uitgetrokken. Buiten rook het naar rottende bladeren en paddenstoelen. En hoe verder hij van huis kwam, hoe eenzamer het landschap werd. Hij keek dan ook verbaasd om toen hij achter zich het piepen van een wiel hoorde. Hm, daar loopt P. Pastinaco met zijn kruiwagen. Dat treft. Als je iemand van het kleine volkje tegenkomt, is er altijd wel iets te beleven. Wat ben je aan het doen, Pee? Het wordt winter. De bomen zijn al aardig kaal. Ik dacht dat jullie om deze tijd altijd naar het zuiden gingen. Ipsen, hm? de natuur gaat Ipsen en ik ook. Dat is natuurlijk. Oh. Maar eerst moet ik de meer bergen. Die heb ik gezameld toen de zon hoog stond en die is nodig voor de natuur als de zon weer terugkomt. Oh ja, meer. Hij had daar lang geleden wel eens over gehoord en hij wilde niet dom schijnen. Waar berg je die meer? Ja, daar natuurlijk op die heuvel. Dat is een boomkring van oude eiken. En daar is wieling. Vreemd. Die bomen staan echt in een kring. En is daar nu wieling? Dat zou ik wel eens willen zien. Het kan niet. Jij moet niet in een boomkring komen. Jij bent kantig. Met deze woorden verdween hij tussen de stammen. En Tom Poes keek hem verbaasd na. Maar toen werd hij een behaarde figuur gewaar die peinzend tegen een boom leunde. Ik zit hier graag. Ik ben wikker de wijsgeer. Maar ik kan mij beter niet in een kring als deze begeven... omdat ik een denker ben met vele persoonlijkheden in mijn denkraam. Die zouden uit elkaar gaan daarbinnen en dan word ik gespleten. Een gespleten wijsgeer bestaat niet. Er zouden dan alleen halfwijze en een geer overblijven. Of een half geer, wat nog erger is. Jij bent trouwens ook geen elementaal, lijkt me. Maar pas die nakel ging hier wel naar binnen. Heeft hij dan geen last van dat splitsen? Trouwens, wat is een elementaal? Pastinakel is een elementaal. Oh. Hij heeft niet zoveel kanten als wij. Wij hebben goede en slechte kanten. Luie en ijverige, domme en knappe. Meer domme dan knappe, zal ik zeggen. na Een levenslange studie. Huh. Maar kereltjes als Pastinakel hebben maar één kant. Het zijn enkelvoudige persoonlijkheden. Mm. Eenvoudig. Ga heen in vrede en laat mij denken. Ik probeer te ontdekken of wij meer goede dan slechte kanten hebben. Tom Poes daalde nadenkend de heuvel weer af... en zodoende kwam hij halverwege een wandelaar in een zwarte pij tegen. Die kluizenaar heb ik ergens eerder ontmoet, geloof ik. Dat zal wel een wijs iemand zijn. Uh -huh. Weet u wat een elementaal is? Op school niet goed je best gedaan... <laughs> Meneertje, genomen en salamanders bedoel je? Eénkanters, anders dan jij. Jij bent van alles. Een domme uitslover en een slimme guit. Slecht en goed. Jij wilt met zazel uit één schotel eten. Hmm. Goed en slecht is iedereen. U bent natuurlijk meer goed dan slecht, omdat u een kluizenaar bent, maar toch hebt u veel kanten. Daarom kunt u beter niet naar die boomkring gaan als u meer kanten hebt. Ik ben alleen maar slecht. <laughs> Tom Poes keek hem verbaasd na. En omdat hij wilde weten wat er verder zou gebeuren, volgde hij hem op een afstandje. Wikker de Wijsgeer bleek nog steeds onder de oude eik te zitten. En toen hij de zwarte figuur zag naderen, stak hij waarschuwend een hand op. Wij kunnen ons beter niet in een kring als deze begeven. Onze persoonlijkheden zouden splijten daarbinnen. Dat heb ik geleerd na een levenslange studie. Ik splijt niet. Ik heb een goede bescherming. De kluizenaar tastte in zijn pij en trok een ketting tevoorschijn... ...waaraan een eigenaardig gevormd sieraad hing. Het teken van Zazel. Gevormd uit mangaanmetalen zo oud als de wereld. Boven een haljavuur. Wat zeg je daarvan, meneertje? Niks. Dat ding helpt alleen maar tegen de wereld buiten je. Maar de wereld binnenin je is zoals hij is. En je komt hier niet heel uit. Ik ben maar één ding. En dat is slecht. Slecht, zoals de aarde is. Ik kan daarom alles. De wijsgeer stond op. En terwijl hij de verdwijnende figuur door zijn haren nakeek... knipte hij krachtig met zijn vingers. Op datzelfde moment raakte het vreemde sieraad los van de ketting... die de monnik om de hals droeg en viel op de grond. Hé, huh? dat lijkt wel toverij. Geen toverij. Gewoon maar toeval. Dat moet wel een heel heilige man zijn. Je moet wel erg goed wezen om jezelf zo slecht te vinden. En wat is dit zazelteken dat hij heeft verloren? Dat ding deugt niet. Als je het bij je hebt, kan niemand bij je komen. Hm. Om je heen wordt de lucht ondoordringbaar. En je hoeft niet goed te zijn om jezelf slecht te vinden. Die zwarte was alleen maar eerlijk. Want dit ding deugt niet. Ga heen in vrede en laat me denken. Tom Poes daalde opnieuw de heuvel af, terwijl hij nadenkend naar het vreemde voorwerp keek dat hij had opgeraapt. Deugt dit ding niet? Hm. Moet wel heel kostbaar zijn wat die wikker ook zegt. Ik zal het teruggeven aan de kluizenaar als hij aan de andere kant van de boomkring naar buiten komt. Wanneer hij dan niet gespleten is tenminste. Dit is een rare plek waarvan alles kan gebeuren. Maar hij had zich geen zorgen hoeven te maken. De monnik was tussen de bomen doorgelopen en kwam heel heelhuids aan de andere kant weer tevoorschijn, een lange schaduw achter zich werpend. En omdat zijn gelaat nu helder belicht werd, waren de ongunstige trekken van Hokes pas duidelijk herkenbaar. Splijten, onzin, hoe kan men een magister in de zwarte kunsten splijten? Hij ah. verstarde en keek met uitpuilende ogen naar zijn schaduw. Het einde daarvan was bezig zich los te maken en nam zodoende een eigen gedaante aan. Het bleek een klein vrouwtje te zijn, dat hem met een glimlachje aankeek. Wat is dat? Ik zeg, wat is dat? Wie achtervolgt een arme oude man? Ik haat nasluipers! Weg met mijn schaduw! Ik ben je schaduw niet. Jij bent de mijne, maar ik schijn van binnen naar buiten, zie je? Ze is mijn gewetentje bij Azazel. Het is van mij afgespleten tussen die bomen. Maar dat mag niet hinderen. Ik heb er immers een machtige bescherming tegen gemaakt. De magister rukte zijn puntkap naar beneden en trok de halsketting tevoorschijn. Daardoor werd het hem duidelijk dat de talisman er afgebroken was. Maar hij herstelde zich snel van de schrik. Ik had hem verloren. Maar Zazel is met mij, want door dit splitsen ben ik jou nu eindelijk kwijt. Altijd heb ik al last van je gehad, maar dat is vanaf heden afgelopen. Maar dat je wegkomt! Dat is onmogelijk. Jij bent immers mijn schaduw. En nu je me eindelijk kunt zien, zul je merken dat ik sterker ben dan jij. Huh, dat zou je wel willen. Nu ik jou kwijt ben, heb ik geen geweten meer dat me in de weg kan staan. Ik ben nu eindelijk geworden, wat ik altijd al heb willen zijn... Gewoon maar slecht. En juist is de wereld van mij. Daar dacht je maar. De wereld houdt niet van het donkere. En daarom ben ik aantrekkelijker dan jij. Je mag me Alma noemen. Dat is gezelliger, nu we elkaar toch niet kwijt kunnen raken. Al je toverkunsten zullen je niet helpen. Bij Zazel en iot, nervus Agitaat Rarem. Uh, u hebt dit hangertje verloren. Ik kom het maar even terugbrengen. Het betekent van zazel... Hm, dat heb ik niet meer nodig... want het beschermt alleen tegen krachten van buiten... terwijl een geweten van binnen zit. Maar dat ben ik nu kwijt. Uh, hoepel dus maar op. Ik ben bezig te laten zien wie hier de sterkste is. Bij zazel en iot en ja en ab en Zet, hokus corpus meum, exorcetere bonum. Dat is hokus pas. Hm. Wikker had dus gelijk. Die kluizen deugde deugden niet... Maar dit ding zal ik meenemen. Al deugt het ook niet. Je weet nooit of het nog te pas kan komen. Schijn nu maar uit met je hokuspokus. Tovenaars als jij kunnen alleen met zwart werken. Maar over wit hebben ze geen macht. Wit is sterker dan zwart. Want donker is de schaduw van licht. Ook al denkt zwart dat wit een schaduw is. We leven nu eenmaal in moeilijke tijden. O, onzinnige gewetenspraatjes. De wereld is zwart. En wit heeft niets te betekenen. Iedereen is het liefste slecht. En nu ik zelf mijn gewetentje kwijt ben, heb ik iedereen in mijn macht. Ik kan het bewijzen met de eerste de beste die hier langskomt. Aangenomen, we zullen wedden. Als jij de eerste voorbijganger slecht kunt maken, zal ik je verder met rust laten. Maar dat moet dan wel gebeuren voordat de maan nieuw is. Als het je niet lukt, dan kruip ik weer tussen je ribben, zodat je opnieuw mijn schaduw wordt. Duisternis en zwavel op je pad. Jij bent sterk, maar ik ben sterker. Dat zal ik laten zien. Met die woorden verdween hij plotseling. Maar op de plek waar hij gestaan had, steeg een grote, zwarte kraai omhoog. Tom Poes had de weg naar huis weer ingeslagen... En hij besloot om langs Bommelstein te gaan om te vertellen wat hij beleefd had. Er stond daar echter een vrachtwagen voor de deur waaruit zware kisten naar binnen werden gedragen. En heer Bommel zelf liep toeziende heen en weer met een vreemdeling die aantekeningen maakte. Hebt u alles opgeschreven? En hebt u het voorvaardelijke borstbeeld bij de ingang niet vergeten? Ik heb alles. Ah. Maar ik maak er de attent op dat het aardig oploopt. Uh, dat is dat geen bezwaar. Geld speelt geen rol, zodat ik u nu meteen zal betalen als u even meekomt. Ah, fijn. Ze verdwenen naar binnen en Tom Poes wachtte geduldig totdat de vrachtwagen en de bezoeker vertrokken. Wat bent u aan het doen? Huh? Gaat u verhuizen? Nee, natuurlijk niet. Oh. Ik, ik ga gewoon maar een reisje maken. En daarom heb ik voor de veiligheid mijn geld van de bank laten halen. En mijn papieren en zo. Mijn kelder is brandvrij. Maar dat is toch juist erg onveilig? Hm? Er zijn tegenwoordig heel wat diefstallen. Daarom juist. Op zo'n bank kan van alles gebeuren. En hier heb ik op alle deuren geheime sloten laten maken. Oh. Dat is een veilig gevoel als we een vakantietochtje maken. Zeg nu zelf. We? Hm? Gaat er dan iemand met u mee? Uh, jij natuurlijk. Hè? Wie moet er anders voor de bagage zorgen en de kaart lezen. Dan. en kijken waar het zuiden is? Je wil me toch niet alles alleen laten doen? Um, Och nee. Ah, in het zuiden is het in deze tijd veel warmer. En er zijn daar prettige hotels, zei de marquise toen ik hem laatst sprak. Ze hebben daar wijnen waar ik nog nooit van gehoord heb, zei hij nadat hij mijn pomeroole geproefd had. Uh, dat gaat niet aan, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik heb maar een klein tochtje gemaakt. Ik kwam langs een vreemde heuvel waarop een kring bomen stond. En daar ontmoette ik een rare figuur. Eerst dacht ik dat het een kluizenaar was, maar hij verloor zijn talisman. En toen ik die nabracht, ontdekte ik dat... Uh, je het... moet niet altijd over jezelf praten, oh. jonge vriend. Je begrijpt toch wel dat ik al mijn aandacht nodig heb voor de bagage. Excuseer, heer Olivier, ik heb alle bagage ingepakt en in de auto geladen. Is er verder nog iets van uw dienst? Mm -hmm. Niet lang daarna stuurde heer Bommel de oude schicht over een verlaten landweg die naar het zuiden leidde. Het was windstil en omdat er geen verkeer was, schoten ze aardig op. Nou, dat is toevallig. Hier heb ik gelopen voordat ik die kluizen naar ontmoette. En hierachter ligt die heuvel met een boomkring waar je niet doorheen mag. Oh, oh ja, nu, zolang we maar naar het zuiden gaan is het mij goed. Een beetje oh. warmte is waar ik behoefte aan heb. Uh, waarom mag je waar niet doorheen? Door die kring bomen. Alleen iemand als P. Pastinaco mag dat, omdat hij elementaal is. Wat een onzin. Alsof een heer van mijn stand minder nou... is. Ik wil wel eens zien maar... wie mij tegenhoudt. Waarom is dat trouwens verboden? Ik zie nergens een bordje. Omdat je tussen die bomen gespleten wordt. Dat gaat er ver. Je hebt je door iemand beet laten nemen, geloof ik. Ik wil dat wel eens zien. Men kan een heer niet zo gemakkelijk splijten, zegt u zelf. Volg me, jonge vriend. Wees toch voorzichtig. Het kan toch best gevaarlijk zijn om door die kring te lopen? Hm, ik had die talisman van die kluizenaar mee moeten nemen. Maar het ding zit in mijn buidel en die ligt in de auto. Trouwens, die kluizenaar was Hokus pas... Ja, begin je nou weer... Scheid toch uit. Ik ben een bommel en die kan niet gespleten worden. Een heer blijft een heer, wat er ook gebeurt. Dat moest je zo langzamerhand weten. Goed gezegd, bommel. Heel goed. De winter is vol donkere dagen. Eén rechts, één averechts. En de jouwe zullen erg donker wezen. Het zou goed zijn als je dan toch een heer bleef. Erg goed. Ik, ik, ik weet wat er in de wereld te koop is, mevrouw. Ik heb wel eens voor hetere vuren gezeten, bedoel ik. Uh, ik bedoel eigenlijk dat men van een koude kermis thuis zal komen wanneer men mij onder een uh, korenmaat zet. Het is goed dat te horen. Maar dan kun je beter dat splijten, maar niet proberen. Denk alleen maar aan de hete vuren en de koude kermis. Mm. Die moet je goed in je gedachten houden, want je bent de eerste, de beste die hier langskomt. Goede reis verder. Uh, uh, goede reis, mevrouw. Hij is gelukkig die splijtende boomkring vergeten. Zou dat door dat vreemde mensje komen? Waar kwam ze ineens vandaan? En waar zou Hokus pas gebleven zijn? Waarom bent u niet door die boomkring gegaan? Een uh, boomkring? Oh, dat. Och, waarom zou ik eigenlijk? Dat hoefde niet van die dame. Ze heeft me veel te denken gegeven over hete vuren en zo. Wijze woorden, jonge vriend, die een heer als balsem in de oren klinken. Oh, het begint te regenen. Is dit de weg naar het zuiden? Die had ik me anders voorgesteld. Ja, het ziet er naar uit dat het erger zal worden. Oh. Laten we even schuilen onder dat afdakje daar. Het is maar het buitje, denk ik. Ja, misschien wel. Maar dat is nat genoeg. De autokap geeft niet veel beschutting. Ja, die kap is goed. Nog nooit last mee gehad. Nou. Al vele jaren heeft hij me trouw gediend... omdat ik hem altijd heb laten vernieuwen als er iets mee was. Hm. In het zuiden zal alles wel beter zijn. We moeten niet de gouden moed verliezen. We hebben wel voor hetere vuren gestaan. K koude kermissen, bedoel ik. Zeg nu zelf. De zon komt dichterbij, hoort u wel? Ja. Misschien hadden we beter met de trein kunnen gaan. De oude schicht is niet op dit soort weer berekend. Hoor eens, jonge vriend. Wie aan de schicht komt, komt aan mij. Onthoud dat. Nauwelijks had hij dit gezegd. Dat was het einde van de oude schift. Nee. Toen heer Olly er met een kreek naartoe snelde... vond hij nog slechts een hoopje zwart metaal... waaruit het stuurwiel verbogen oprees. Het is te begrijpen dat dit te veel voor hem was. Klagend en handenvringend bewoog hij zich om het schroot... terwijl Tom Poes spraakloos bij het schuurtje stond. Ha. De regen neemt gelukkig af. Mijn mooie trouwe schicht. Alles weg. Waar moet ik beginnen? Een stuk van mijn leven. Nou, drink een beetje. En, en, en, u moet iets eten. Dat geeft weer kracht. Hoe, hoe kan je zo praten? Terwijl de bodem uit mijn hart geslagen is. Trouwens, de bagage is in rook opgegaan. En, en de picknickmand die, die Joost heeft klaargemaakt. Alles is weg. Niet alles. Mijn buidel is nog helemaal heel. En daar zit een twaalf uurtje in. Het duurde lang voordat heer Bommel over zijn eerste schok heen was... en zich naar het schuurtje sleepte waar Tom Poes zat te eten. Een zwarte vogel nam op het stuur van de vergane auto plaats... om hem nieuwsgierig na te kijken. En heer Olly keek droevig terug. Het is heel triest... Een deel van mezelf is getroffen, zodat er nu een leegte is waar eens een oude schicht was. Het had erger kunnen zijn. U hebt u zelf oh, nog en u hebt wel eens voor hetere vuren gestaan. Dat hebt u zelf gezegd <laughs> en dat mag u niet vergeten. Nee, dat mag ik niet. Mm -hmm. oh, het is prettig dat jouw bagage mm -hmm. nog heel was. Vreemd eigenlijk. Je bent toch een geluksvogel. Maar voor mij is de aardigheid eraf, zodat we beter naar huis kunnen gaan met mijn geschokte gezondheid. Kunt u geen nieuwe schicht laten maken? Geld speelt toch geen rol voor u? Oh, een nieuwe is geen oude schicht meer. Het gaat om het innerlijk. En het innerlijk is niet te koop. De krassende kraai die boven hen meevloog, trok de aandacht van een zekere Bul Super. Een zakenman die door de nood der tijden bij een vuurtje zijn kleren zat te drogen. Zie je dat hier, jongen? Wat? Daar komt onze maaltijd aan. Hè? Rol je mouwen op. Maaltijd? Het Waar, baas? Hier kan teer zijn, maar zijn innerlijk is ijzig sterk, zodat hij lessen geleerd heeft, terwijl vreugde en smart elkaar verdoen. Je geldt op je leven. Wel leven. Ik ben, hè? Gauw een beetje. Hè? Ja, ja. Een zakenman in de recessie kijkt niet op een bolle meer of minder. Ja, de als de tijden slecht zijn. De, de kleine ondernemer heeft recht op een bestaan. Ja, ja. Of niet soms. Oh, oh, oh, la, la. Laat me los. Ik ben al genoeg getroffen. Toen de bliksem in mijn schicht sloeg. Een heer laat zich niet beroven. Ja, dat zullen we zien. Ja. Tom Poes begreep dat tegenweer hier niet zou helpen. En daarom zette hij het op een lopen. Achtervolgd door Hyper die een stuk brandhout gegrepen had. Als ervaren zakenman wist Bill Super zonder moeite de portefeuille van zijn slachtoffer te vinden... ...en omdat de inhoud aan zijn verwachtingen beantwoordde, riep hij zijn maat terug. Oh, oh, oh. Laat die kleine maar lopen, Hiep. Huh? Daar kan je geen kanen uitbraaien. Huh? En hier heb ik al een aardige belegging. Kom mee jongen terug naar de stad, ja. voordat we gehinderd worden. Heer Olly, huh? oh, die klap was vol op uw oog. Ja. Het is nogal blauw. Oh, Kunt u lopen? We ja, maar... moeten gauw de politie opbellen, ja. want de schurken kunnen nog niet ver weg zijn. Nee. Ze hadden geen auto. De auto is door, door, door, door, door donder getroffen. Eh? Het was de bliksem. De schicht, als je begrijpt wat ik bedoel. Niks schicht, het was bul super. Huh? Kom, we moeten... Maar ik moet niets meer. Ik weet wanneer het genoeg is. De... En nu alles weg is, is de maat vol. Maar... Ik zie af van plezierreisjes. En ik wil naar huis om een schone jas aan te trekken. Ja, en de politie waarschuwen. Bah. Wat wil je toch met de politie? Kan die me soms de oude schicht teruggeven? Of me van mijn bletsuren afhelpen? Het wordt tijd dat Super en Hyper is flink gestraft worden. Ze zijn slecht en ze schrikken nergens voor terug. Straffen? Mm -hmm. Helpt dat soms tegen hoofdpijn en oogtrekkingen? Ze zijn trouwens al zo vaak gestraft dat ik er moe van word. Vooral nu de oude schicht er niet meer is. De aardigheid is er voor mij af. Ha! Ha! Het lukt nog niet erg, hè, Hokus. Je hebt hem het leven vergaald in plaats van hem slecht te maken. Domhoor. Maar dat komt omdat je zelf alleen maar kwaad in je hebt. En dat maakt stompzinnig. Je bent bezig je weddenschap te verliezen. Want met slechtheid alleen kom je niet ver. Wacht maar. We beginnen pas. Wacht maar, zeg ik. Commissaris Bas dat treft. We moeten de diefstal aangeven. Oh, je doet maar. Voor mij hoeft het niet. Door mijn verlies sta ik voor een leegte die me zwaar op het lijf is gevallen. Ik bedoel, ik worstel met het niets, zodat ik hier wel zo lang onder een oude eik ga zitten om het onder ogen te zien. Hij voegde de daad bij het woord, terwijl Tom Poes naar de politiechef holde om hem van de beroving te vertellen. Het verbaast me niet. Er zit allerlei tuig tussen deze heuvels. Schuivers... Duwers van kalmerende middelen en zelfs koppenzetters. Welke kant zijn de verdachten opgegaan? Uh, naar het zuiden. Maar ze kunnen natuurlijk best omgekeerd zijn. Oh. Heer Olly hoorde het gepraat in de verte, maar hij luisterde er niet naar. Zijn aandacht werd getrokken door een huivering die door de boom voer. Terwijl knappende takken en vallende bladeren op een vreemd leven in de kruin wezen. Het zal de storm zijn. Maar voordat hij zijn weerbeeld had kunnen herzien stortte er tot zijn schrik een lichaam op de grond. Ah! Ah! Het was Heep Hieper die een schuilplaats in de vermomde eik gezocht had... nadat hij de politie had zien naderen. Ik moet eerst de feit op een rij zetten. Bommel is dus uitgeschud. Hm? Een blauw oog, zei hij. Ik zal hem persoonlijk aan de tand moeten voelen... want dergelijke overtredingen gaan niet aan. Ook al verdient hij meer dan ik. Waar hangt hij uit? Heer Olly bevond zich aan de andere kant van de boom, waar hij zich bezorgd over Hyper gebogen had. Deze sloeg de ogen op en barstte spontaan in schreien uit. Oh. Huh? Doe me niks. Nee, nee. Het is allemaal de schuld van Sup. Die is erg slecht, ja toch? Ja. Hij heeft me na een moeilijke jeugd op het verkeerde pad gebracht. Ja. Hij kan trouwens veel harder lopen dan ik. Ach. Ik ben zwak en ondervoet. En daarom ben ik met mijn gedeelte van de buiten in deze boom gaan schuilen. Maar ik zal het nooit meer doen. Echt niet. Het gejammer bewoog de gevoelige heer, die zelf ook zoveel had meegemaakt door het verlies van zijn auto. En toen hij nu de barse stem van commissaris Bas hoorde naderen, greep hij de gevallenen snel bij de kraag en sleepte hem naar een andere kant van de boom, waar zich een opeenhoping van takken en bladeren bevond. Zo, Pommel. Je ziet er slecht uit. Een overval, hoor ik. Niet zo best. Het is heel droevig. Het was de bliksem die de schicht getroffen heeft. Daar komt iemand van mijn stand niet zo gauw overheen. Dat is dus aangifte van diefstal en mishandeling. Huh? Gepleegd door een zekere bul super. Samen met de medeplichtige hiep hieper. Er zit voor die twee wat op. Dat beloof ik je. Huh? Is er een kans dat ze gepakt worden? Laat dat maar aan ons over. We volgen bereid zijn spoor en niemand ontgaat zijn straf. Een kwart van de daders krijgen we te pakken... en de rest gaat gebukt onder een slecht geweten. Ik weet niet wat erger is. Goedemiddag. Ik zal het nooit meer doen. Wat, wat is dat? Wie zei daar iets? Oh, dat is eh, een van de twee. Huh? Waar de politie het spoor van volgt, bedoel ik. Maar deze kan niet erg hard lopen op het slechte pad... zodat hij het nooit meer zal doen. Nee, nee, nee. Echt niet. Nee. Nooit meer. En ik zal je mijn gedeelte van jouw geld teruggeven... Hier, dit is alles wat ik van jou poen gekregen heb, zeker weten. Ik zal het nooit meer doen. En ik heb echt spijt, omdat je me zo tof geholpen hebt met de politie. Ja, ja, maar ja, ja, ik had honger en onze subsidie was ingetrokken zodoende. Ja, ja, dat is uh, erg zielig. Ja? Uh, beschouw dat geld dan maar als uh, subsidie. Voor mij speelt het geen rol, omdat ik er toch geen oude schicht mee kan kopen. Oh, oh nou, bedankt hoor. Ja. Daar. Nou, ja. Ik begrijp het niet. Waarom laat u die schurk gaan? Ach. Als heer bestrijdt u toch misstanden? Och ja, maar ik had er geen zin in na de bliksem. Als je begrijpt wat ik bedoel. Trouwens, zo'n hyper heeft helemaal geen stand. Alles wat hij doet is een misstand, omdat hij geen heer is. Ja. Alma zat rustig onder een boom te breien toen de kraai bij haar neerstreek. Ben je daar weer, volkers? Heb je Bommel al slecht gemaakt, arme vogel? Ik ben geen arme vogel. Ik ben een magister in de zwarte kunsten. En ik kan alles, omdat ik mijn geweten kwijt ben. Maar die Bommel is dwaziger dan ik dacht. In plaats van giftig te worden als een broer, teemt hij over dat oud stuk auto dat ik heb weggebliksemd. Ja, dat was heel dom van je. Je hebt tenminste een gevoel getroffen. Maar omdat je geweten hier zit te breien, weet je niet wat dat betekent. Oh, misschien. Misschien waren de donder en bliksem op zijn pad te vroeg. Maar we beginnen pas en de maan is nog niet te oud. Jongen toch. Ik weet een sterke. Bijzazel. Weet je wat hij zegt? Geld speelt geen rol, zegt hij. Ik zal hem leren welke rol geld speelt. <lacht> met het geld heb ik het kwaad in de wereld gebracht. En het kwaad wint altijd. Zijn oog viel op Bul Super, die in de verte over de heuvels vluchtte en hij glimlachte. Die moet ik hebben. Super draafde vrolijk voort met zijn buit in de richting van Rommeldam. Zijn hoed en zijn maat was hij onderweg kwijtgeraakt, maar het geld van heer Bommel verwarmde zijn hartstreek, zodat hij echt in zijn nopjes was. Maar daar kwam een onverwacht einde aan, toen hij de top van de heuvel bereikte. Hé, hey, hé, hey, hé! Hey. Waar moet je? Ik mot niks. Maar jij mot wat. Jij houdt van geld, hè? Eh? Nou, je kunt het verbrengen als je naar een oude man luistert, hè? Want die heeft een sleutel die op alle sloten past. En die is voor jou als je een kelder vol schatten leegmaakt. En dan wil jij die schatten zeker hebben. Of zit er wat anders achter? Niks. Ik wil niks. Schatten hebben voor mij geen waarde, want die maak ik zelf. Je mag houden wat je krijgen kunt als die kelder maar leeggemaakt wordt. Hoi. Aangenomen. Ja. Ah. Goed, meneertje. Hier is de sleutel, dan zal ik je zeggen waar die kelder is. De avond viel reeds, toen heer Bommel en Tom Poes de bovenweg bereikten. Nog een uurtje, huh? dan zijn we thuis. Nog zo ver. Ik had me dit reisje zo heel anders voorgesteld. Geestelijk verrijkend, bedoel ik. En in plaats daarvan ben ik alles kwijtgeraakt, zodat ik nu te voet met blaren en builen en zonder auto geestelijk verarmd ben. Ja, auto's kunnen niet geestelijk verarmen. Intussen zat de bediende Joost bij het haardvuur een sigaartje te roken en hij vroeg zich tevreden af hoe ver zuidwaarts zijn werkgever zich zou bevinden. Het was dan ook een hele schrik toen hij buiten het geluid van een naderende auto hoorde. Nee, maar zou het reisje al afgelopen zijn? Ik had me dit heel anders voorgesteld als ik zo vrij mag zijn. Maar dat is de oude schicht niet. Wat moet dat vrachtwagentje hier? Zou heer Olivier een malleur hebben gehad? Ik kan beter op alles voorbereid zijn als ik mij verstouten mag. Welkom thuis, heer Olivier. Niks, Olivier. Huh? Waar ligt de poen? Ga maar voor naar de kelder en gauw een beetje. Ik heb weinig tijd. Heer Olivier is niet, niet thuis. Op reis, moet u goed vinden. De kelder is met nieuwe sloten en het de, de, de, de, de deur dichtgemaakt. Ik kan het niet helpen, werkelijk niet. Als u over een weekje terugkomt, is je Olivier wellicht terug van vakantie. Hij heeft de sleutels. Schel af naar de kelder. Ik heb hier een sleutel die op alle sloten past. Hier is het. Ik kan niet open. Inbraakvrij met u wel De dubbele paal, heer. Vemel niet. Blijf daar staan. Blijf staan. Kijk wat we met inbraakvrij doen. Kijk, draag die kistjes naar buiten. Gooi ze in mijn wagen. Maar dat mag ik niet doen. In die kisten zitten alle bezittingen. Van heer Olivier Hij heeft ze hier laten brengen voor de veiligheid. En ik moet erop passen als u mij toestaat. op! Anders wordt er geschoten. Geen geintjes. Het zou vervelend zijn als er gaatjes in je jas kwamen. Oh, oh. Joost gehoorzaamde met grote tegenzin... en even later sokte hij met de eerste kist de trappen op. Het was geruime tijd later dat hij, aan het einde van zijn krachten... de laatste kist in het vrachtwagentje lade en met gekromde rug de hal instrompelde. Ik kan niet meer. Dat hoeft ook niet. We gaan er nu een beetje ons gemak van nemen. Jij gaat zitten en ik ga rijden. Zitten? Doe, doe, doe me niks. Ik kan er niet tegen. Door het slepen met heer Olivier's bezittingen heb ik toch al last. Maag bitter, als u mij toestaat, want dat had niet mogen gebeuren. Hmm. hou op met dat gegeten. Ga daar op die knopstoel zitten en hou je waffel. Je werkt op mijn zenuwknopen. Joost gehoorzaamde sprakeloos, zodat de schurk ongestoord de laatste hand aan zijn werk kon leggen. Toen hij klaar was, verliet hij het pand en beklom zijn zwaar beladen vrachtwagen om snel vandaar te rijden. Kijk, hier Olli, een auto zonder lichten. Ja. Maar heer Bommel had te veel last van zijn eigen zorgen om op de verkeersovertreding te letten. Pas toen ze de heuvel beklommen hadden, werd hij zich weer bewust van zijn omgeving. En het eerste wat hij zag, was de open voordeur. Kijk nu toch eens aan. Ook dat nog. Mij wordt de laatste tijd niets bespaard. Zodat ik zelfs aan Joost niets meer kan overlaten. Hmm, het is vreemd. Maar ik geloof niet dat... Nou, maar ik wel. Hoe licht kunnen slechte elementen naar binnen dringen als de deur openstaat? Waarop ik ondoordringbare sloten heb laten aanbrengen. Maar ik... maar ik zal Joost de waarheid wel eens vertellen over misdaad en blikseminslag. En... Verder kwam heer Bommel niet... Want vanuit de deuropening had hij een duidelijk uitzicht op de hal. In het midden daarvan zat de ongelukkige knecht vastgebonden op een stoel. Terwijl een lab hem het spreken belette. Wat is hier gebeurd? Is er ingebroken? Oh, daar was ik wel bang voor. Ze wisten natuurlijk oh. dat heer Olly al zijn geld van de bank in huis had gehaald. Wat hebben ze gedaan? Gebonden met die goed het was een overval. Ik ben bijna neergeschoten. Bijna. En toen heeft de boef de kelder leeggehaald. Helemaal leeg. En dat komt van wanneer met al zijn geld in huis bewaart. Ik heb nog zo gewaarschuwd. Maar naar een eenvoudig persoon wil niemand luisteren. Het wordt me te veel als u me toestaat. Vooral dat het vastbinden heeft mijn galsteen beschadigd, vrees ik. Is alles weg... Alles? Morgen zal ik naar de dokter gaan om rust te laten voorschrijven. Oh. En ik verstout mij meteen te vertrekken. In een huis waar muggers vrij in en uit lopen kan ik niet blijven. Alles weg. Alles. Zelfs de oude schicht. De telefoon is kapot gemaakt. Eh? Maar uh, ik zal een cel opzoeken om de politie te bellen. Nu trof het dat de politie zeer paraat was, want door de slechte tijden had brigadier Snuf de beschikking over een patrouillewagen met mobilofoon gekregen. Daarmee reed hij samen met agent Stappers oplettend over de brembaan, toen zijn aandacht werd getrokken door een zwarte kraai, die in het licht van zijn koplampen verscheen. Wat wil die vogel? Dat is geen vogel, dat leek maar even zo. Het is een monnik die wat wil. Stop even Stappers. Oké. Uh, uh, uh, wat is er aan het handje? Slechtheid en kwaad. Je zoekt zeker een zondaar die een inbraak gepleegd heeft, meneertje. Dat is sterk. Uh, we, we hebben net een radiomelding gehad. Een grote diefstal op Bommelstein. Uh, wat weet u daarvan? Alles. Ik weet alles wat slecht is. Uh, uh. Dat is mijn vak. En ik weet toevallig dat die inbreker in een vrachtwagen op weg is naar de stad. Maar voor de zekerheid heeft hij een omweg genomen. Hij rijdt op het ogenblik op de achterdreef. Met een vermogen bij zich. Een zware jongen in een pak vol lichtzinnige ruiten... die een milieuviljandige sigaar rookt. Maar dat is hem. Dat is Bul Super. En die zochten we net. Bedankt, vader. De inlichtingen die Brigadier Snuff gekregen had, waren juist. Bul Super zat achter het stuur van zijn voddenwagen en reed langs een omweg naar Rommeldam. Mooi werk. Die knecht heb ik goed vastgebonden. En als hij eenmaal los is, zal niemand me op de achterdreef zoeken. Ik ben trouwens benieuwd wat er in die kisten zit. Volgens die oude bidder heeft Bommel al zijn centen erin gestopt. En zo iemand kan het weten. Dit is een superzaak. Als het waar is, nooit meer zorgen. Geld speelt geen rol. Als ik je kaartje nou maar goed en wel thuis kan krijgen zonder dat de politie <tie> pol pol pol pol Politie! Dat kan niet. N niemand weet het, ik. <tie> Hoe kunnen ze weten dat ik waren Ik het, het weiland niet super? Dit waar je kan het Ik Je kan het halen als ik een beetje geluk heb. niet zijn best. Toten los, zou ik zeggen. Daar is geen redder meer aan. Hij had maar gedeeltelijk gelijk. Want Super was door een kraai in de kraag gegrepen... toen hij uit zijn cabine werd geslingerd. En daar het beest over een merkwaardige kracht beschikte... droeg het hem boven de rookwolken uit de duistere nacht in. De schurk had dat niet in de gaten... want hij had de handen voor de ogen geslagen... en bereidde zich voor op het einde van zijn zondig leven... En ook de toeziende politie had meer oog voor het brandje dan voor de bovenzinnelijke redding erboven. Alles gaat eraan. Voertuig en vracht zijn een prooi der vlammen. Beter even uit de buurt blijven. Dat is jammer. Nu kunnen we de verdachte niet inrekenen, want er zal niet genoeg van hem over zijn. Maar Bul Super werd intussen nog steeds door de lichte nachtvorst voortgedragen met de handen voor het gelaat. Het is mogelijk dat hij verbaasd was over de lange duur van zijn vlucht... Of misschien meende hij op weg te zijn naar het hiernamaals. In elk geval waagde hij het niet om op te kijken. Zo had hij dus niet in de gaten dat het een kraai was die hem droeg. En dat was jammer, omdat zoiets niet alle dagen gebeurt. Pas toen de vogel hem achter een boerderij losliet... merkte hij dat er iets vreemds aan de hand was. Omdat hij in de gierbak terecht kwam. Pijn deed hij zich niet... Maar toch maakte het voorgevallene zo'n indruk op hem... dat we voorlopig niets meer van hem zullen horen. En, hokers, heb je al wat bereikt? Dat zou ik denken. Bommel is al zijn geld kwijt. En ik heb de misdaad helpen vluchten. Daar gaat het niet om. De weddenschap gaat om Bommel... En ik wil weten of hij al slecht is. Want als hij dat met Nieuwe maan niet is geworden, heb je verloren. Het kan niet lang meer duren. Bommel is al zijn geld kwijt. Dat zal hem leren welke rol het speelt. Want met geld heb ik het kwaad in de wereld gebracht. En het slechte wint altijd. Dat zal ik in mijn kristallen bol zien. Wat hij in zijn bol zag, weet ik niet precies. Maar als het heer Bommel was, kan hij niet veel kwaad gezien hebben. Die zat namelijk verslagen in de hal en keek naar Joost... die met zijn koffertje op weg was naar de voordeur. Het is heel vreselijk. Eerst de schicht en nu jij. Zo blijft men als heer met zijn verdriet alleen... terwijl het leed van alle kanten toeslaat. Het is zeer betreurenswaardig. Maar werkelijk, heer Olivier, ik durf de nacht niet onder dit... door misdadigers bezochte dak door te brengen. Want door het vastbinden is mijn zenuwleven gedupeerd met uw welnemen. Ja. Ik zal u morgen zo gauw mogelijk berichten wat de dokter zegt. Goedenacht, heer Olivier. Brigadier Snuff van de politie. Uh, is je baas thuis? Ik, ik moet hem even spreken. Uh, ik ben bang dat ik slecht nieuws voor hem heb. Ach, dat spijt me. Heer Olivier zit daar binnen in de gang met uw goedvinden. Alleen met zijn verdriet. Oh. Maar soms ik bij mijn eigen weg te gaan omdat het te veel wordt als er nog meer bij komt. We kregen een radiobericht over diefstal hier. Uh, kwamen onmiddellijk inbreker op spoor, rijdende in vrachtwagen over achterdreef. Uh, tijdens achtervolgingen sloeg betrokken voertuig om en vloog in brand. Uh, het is jammer, maar de hele inhoud is eraan gegaan. Uh, zelfs de verdachte heeft geen haar nagelaten. Alles as. Alles as. Ja. As is alles wat er overblijft. Ja. Weggegaan. Gewoon maar weggegaan. Joost, bedoel ik. Zodat ik nu eenzaam in mijn leidensbeker zit... waar de oude schicht ook al door de bliksem uitgeslagen is... en dat na jaar trouwe dienst... weggelopen. Hoe kunt u nu over Joost en de oude schicht zitten zeuren? Nee. Begrijpt u dan niet dat u al uw geld kwijt bent? Dat komt omdat u alles van de bank hebt gehaald. Geld. Geld speelt geen rol. <Slacht> Op de ziel getrapt worden door de bliksem... die in een dierbaar voertuig slaat, is veel erger. Ik bedoel, als een trouwe vriend het huis verlaat... omdat zijn zenuwen verbonden zijn door een passerende inbreker... dat is pas erg. Bij Zazel, geld speelt nog steeds geen rol voor die sukkel. Het gaat niet om geld, Hokus. Het gaat om slecht worden. Dat is hetzelfde. Van het een komt het ander... Maar hij moet nog veel leren. Meer dan ik dacht. Dan mag je wel opschieten. De maan is al oud. Dat zal ik. Ik zal hem leren dat voertuigen en personeel maar bijzaken zijn. Als hij begrijpt hoe belangrijk geld is, wordt hij vanzelf slecht. De nacht komt voor de dag. Nacht is de schaduw van de dag. Zonder licht is er geen schaduw. En daarom... Ik ben je schaduw niet. Ik zal het je bewijzen. De volgende dag was het helder weer en de morgenzon scheen zelfs in het kantoortje van de heer Dorknoper, wat maar zelden gebeurde. De ambtenaar eerste klasse had zijn raam dan ook geopend om wat stof te laten ontsnappen. En hij keek vermaakt naar de zwarte vogel die krassend op de vensterbank neerstreek. Wat aardig, een tamme kou. Ik herinner me dat ik als kleuter zo'n dier eens praten heb geleerd. Twee plus één is drieënhalf, kon hij zeggen. Maar nu aan het werk. Het dossier Bommel moet nog afgebouwd worden. Door de stiptheidsactie is het wat vertraagd. En de cliënt heeft toch al een laagdrempelige urgentie teneur. De heer Doorknoper begon in een lijvige map te bladeren. En toen hij gevonden had wat hij zocht, spoedde hij zich naar Bommelstein. Waar hij werd opengedaan door de huiseigenaar Persoon. Juist. Uw belastingafhandeling is geproblematiseerd door het terugkoppelen van de ambtenaarstoeslagen. Dat heeft tot chaotisering geleid, zodat we nu in een beslissingsmoment geraakt zijn. Waar, waar, waar, waar zijn we in geraakt? Ik heb nu geen zin in toeslagen en momenten. Ik heb heel slecht geslapen. Juist. Het betreft de gebouwelijke belasting voor panden die boven het maximum liggen. Dat weet u best, want u hebt een incidentische aanslag ontvangen... die drie maanden geleden gedaante had moeten krijgen. U hebt waarschijnlijk abusiefelijk gekalenderd. Er is tenminste geen betaling ontvangen. Ik geef u nog drie dagen, dat is genoeg zorgbreedte. Maar dan moeten er 11.093 florijnen zichtbaar gemaakt worden. Geld heb ik niet meer. Is onzichtbaar gemaakt door dieven, be bedoel ik. Alles is uh, verbrand. Geen zorg. U hebt hier binnen nog heel wat bemeubeling. Die kan allemaal te gelden gemaakt worden. Dan blijft er nog genoeg over voor de limitatieve leefbaarheid. En het huis zelf kunt u immers hypotheek maken. Wat is er met die olie aan de hand? Meneer Bommel is niet goed geworden. Oh. Een hele schrik voor mij, hoor. Wij ambtenaren hebben ook gevoel. Dat wordt wel eens aan voorbij gezien. Het was mijn plicht om hem met zijn belastingsschuld te confronteren. En toen viel hij om. Ja, de overheid kan niet uitstelmatig optreden. Daar helpt geen omvallen aan. Over drie dagen moet er worden betaald, anders zal er door worden ingegrepen. Goedemorgen. Oh, het is allemaal te veel voor hem. En hij denkt dat hij overal alleen voor staat. Hm, misschien is het wel goed als ik juffrouw Toddel er eens bijhaal. Toen hij bij het huisje van heer Bommels buurvrouw kwam, was ze net bezig haar straatje te vegen. Is er iets? Je kijkt zo, pips. Dat komt door heer Olly. Het is helemaal mis met hem, maar ik weet niet waardoor. Dit keer heeft hij niets raars of doms gedaan. Olly doet nooit iets doms. Nou, uh... Hij kan alles als hij wil. Je moest je schamen om zoiets te zeggen. Hm. Uh, in ieder geval is hij alles kwijt. Zijn auto, zijn geld oh. en Joost, want die is weggelopen. Oh. En nu denkt hij dat iedereen hem in de steek laat. De mallert. Denkt hij dat echt? Mm -hmm. Nou, maar ik ga meteen naar hem toe, hoor. Oh. Het kan mij niet schelen dat hij arm is. Dat zal ik hem zeggen. Intussen had heer Bommel al ander bezoek gekregen, maar omdat hij nog steeds in een doordroomde slaap in de hal lag, was hij zich daar niet van bewust. Het was magister Pas, die onhoorbaar naar binnen schuivelde met een aardig kruikje, waar hij met een kwast in roerde. Nog genoeg bemeubeling, zei die ambtenaar. Bij Zazel, daar moet iets aan gebeuren. Net als aan het bezoek dat hierheen onderweg is. Hij sprenkelde met de kwast een vreemd vocht in het rond, terwijl hij zich snel van het ene vertrek naar het andere bewoog. Toen juffrouw Doddel even later Bommelstein betrad, was er van de magister niets meer te zien. In plaats daarvan trof ze heer Bommel aan, die juist doende was om zijn borstbeeld weer overeind te zetten. Voel je je wat beter, Olly? Uh, uh, uh, ik ben blij dat je zo gezellig bezig bent. Uh, het, het is het beeld. Ik was even in slaap gevallen. En het beeld ook. Uh, gevallen, bedoel ik. Nu zet ik het weer op zijn plaats. Ben je toch flink. Oh. Je moet je vooral niet laten neerdrukken, hoor. Nee. Het kan mij niet schelen dat je arm geworden bent. Oh. Ik zal gauw koffie gaan zetten. Dan kan je lekker uitrusten. Oh, lekker uitrusten. Oh, ik ben blij dat u er bent. Ik, eh, ik heb een moeilijke tijd achter de rug, als u begrijpt wat ik bedoel. Allemaal moeilijkheden en ellende die ik als heer alleen moet dragen... terwijl het gezelschap van een dame dat eh, mogelijk maakt. Ik, ik eh, bedoel, eh, ik, eh, ik, ik ga een gezellig vuurtje aanmaken, bedoel ik. Doddeltje verdween naar de keuken en heer Bommel stapte de woonkamer binnen... In de deuropening bleef hij geschokt staan en staarde ongelooflijk naar de haard waarin de vuurmand verdwenen was. En terwijl hij daar zo stond, begon zijn gemakkelijke stoel zich langzaam in de lucht op te lossen. Weet je ook waar de koffie is, Olly? Uh, uh, de keukenkasten zijn leeg. Uh, Heeft Joost soms alles meegenomen? Uh, alles is verdwenen. Uh, verdwenen? De uh, stoel is ook verdwenen. Uh, en de haard, huh? opgelost in de lucht... Die verdwijningen. Maar, maar Joost heeft niets meegenomen dan zichzelf. En dat is lastig genoeg als men zonder auto overal alleen voor staat. Maar uh, uw aanwezigheid uh, maakt veel oh. goed, mevrouw. Oh. Oh. Oh. Huh? Wat? Oh, de, de, de kast. Huh? De? Er gebeurt iets engs. Hij, oh. hij wordt doorzichtig. Mijn oh. schilderij. Oh. Alles lost op. Verdwijnt, bedoel ik. Alles weg doe iets! Olly! Ik vind het hier erg akelig! Overmand door schrik en achtervolg door een kraai, snelde mevrouw Doddel het huis uit en draafde door de winterse natuur totdat ze bij het huis van Tompoes een beetje tot zichzelf kwam. Vreselijk eng. Zo, zo akelig. Wat? Ik ben er helemaal raar van. Is er weer iets met heer Olly gebeurd? Nee, niet met Olly. Die is altijd erg flink. Nee, met zijn meubels. Die huh? verdwijnen zomaar. Heel griezelig. Huh? De koffie ook en de kasten. Alles is leeg. En er vliegt een griezelige vogel rond. Oh, een kraai zeker. Ja. Er is tegenwoordig huh? altijd een kraai in de buurt. Ik vraag me af of het steeds dezelfde is. Het is een engert. Zou Olly betoverd zijn? Oh, en nu heb ik hem in de steek gelaten. Oh, wat erg is dat nu toch? Wat, wat, wat moet ik nu do do doen? Uh, Blijf maar rustig hier. Ik, ik ga kijken wat er aan de hand is. Mijn buidel waar de amulet van die kluizenaar in zit, ligt er trouwens ook nog. En, en mijn jasje. Kan je dat meenemen? Borbel, hoe durf je de hoogstaande dame zo aan het schrikken te maken? Kom hier, dan, dan, dan zal ik je. Jij bent de schuld dat alles weg is. Dat voel ik heel fijn aan. Er is niet eens eten meer in huis. En u hebt ook geen geld meer om het te kopen. Dat is erger. Ja, maar... Maar mijn buiteltje ligt er nog. Hm? Het is allemaal toverij, zei Doddeltje En ik geloof dat ze gelijk heeft. Neemt u de amulet van die kluizenaar, maar. U hebt er meer nodig dan ik. Ja. Hm. Geen wonder dat heer Olly last van zijn zenuwen heeft. Zo moeilijk heeft hij het nog nooit gehad. Hoe zou dat komen? Als ik nu maar de reden wist, zou ik misschien iets voor hem kunnen doen. Op dat moment werd hij ingehaald door de vogel... die een paar keer boven zijn hoofd cirkelde... en toen gedempt krassend koers zette naar de kelder. Hmm. Die ellendige kraai heeft er vast iets mee te maken. En door nieuwsgierigheid gedreven volgde hij het dier naar beneden... waar de kelderruimte zich kil en leeg voor hem uitstrekte. Maar aan het einde ervan stond nog een doos waar de vogel op afkoerste... En toen Tom Poes het deksel opende, zag hij dat die gevuld was met papieren. Verbaasd bladerde hij er even in en daarna holde hij naar boven. Heer Olly! Ja? Ik heb een schoenendoos vol aandelen gevonden. Oh. Allemaal aandelen van de NV Frisvlok. Maar... Als dat een gezonde onderneming is, bent u nog niet arm. Hm? Uh, we moeten dat gaan onderzoeken, want dat is tenminste wat. Wat dan? U moet die Frisvlok gaan leiden, zodat er weer geld in het laatje komt. Want verder is alles weg. En als Doorknoper binnenkort zijn belastinggeld komt halen... ...zal ook Bommelstein verkocht moeten worden. Ja, dat zal wel. En mevrouw Doddel is door een kraai weggejaagd... ...zodat het merg nu uit mijn nagels komt. Stel je voor een duimpje... We schrik aanjagen. Nu ah, ah. is het genoeg. Dat beest brengt ongeluk. Overal zijn tegenwoordig kraaien. Altijd. Ah, ah. En omdat de toorn van een heer iets vreselijks is... wierp hij de amulet die hij van Tompoes gekregen had... met al zijn kracht tegen een vleugel van het dier... zodat het krassend naar beneden fladderde. Ah, ah. Met een lamme vlerk hupte de kraai naar de buitendeur... en heer Olly volgde hem met vertrokken gelaat en klauwende handen. Tompoes hield hem echter tegen... Laat hem. Ik dacht eerst ook dat hij ongeluk bracht, maar dat hoeft niet waar te zijn. Hij wees me de weg naar uw aandelen. We moeten vlug aan het werk. Dan kunnen ja. we de schade misschien nog een beetje herstellen. Ja. Niet lang daarna beklom Hokus pas de heuvel waar Alma zat te breien. Waar is dat nou, Hokus? Ben je gewoond? Ik dacht dat jij nooit een ongeluk kon krijgen. Heb je je arm bezeerd? Ik ben door mijn eigen zazelteken geraakt. Tegen mijn vleugel. Dat is erg voor een arme oude man. Dat is erg, zeg ik. Maar aan de andere kant begin ik te slagen. Want Bommel heeft dit op zijn geweten. Een weerloze vogel lam gooien. Bommel begint slecht te worden. Dat ligt eraan. Waarom heeft hij je gegooid? Was hij zomaar kwaad om zijn verliezen? Wilde hij uit wrok een oude kraai pijn doen? Nee, hij gooide omdat zijn buurvrouw bang voor me was. Maar nu heb ik hem in mijn macht. Nu is het gauw afgelopen. Ik hoop het voor je. Overmorgen is het nieuwe maan en dan loopt de weddenschap af. Het zal wel lukken. Ik heb hem een onderneming in handen gespeeld die zijn einde zal zijn. Slecht zal hij worden. Zo slecht als de wereld. Maar ik moet opschieten, want zonder vleugel ben ik lelijk gehandicapt. Ik weet het nog zo net niet. Is het slecht om het kwaad te straffen? Na enig onderzoek kwamen Tom Poes en heer Bommel erachter... waar de frisvlokonderneming gevestigd was... En nu liepen ze door de heuvels naar de teerdreef. Is het nog ver? Het valt niet mee om zonder eten aan het werk te gaan. Zonder te weten of er werk is, zodat men geen geld heeft. Ik kan daar eigenlijk niet tegen met mijn tegenstel als heer van stand. Uh, uh, zonder stand, als je begrijpt wat ik bedoel. Um, het moet hier in de buurt zijn. Ja, maar... Volgens deze akte ligt de fabriek achter deze hoogte. Hij had gelijk, want op dat moment kregen ze een verzameling gebouwen in het oog. En hoewel die er verlaten uitzag, gaf deze aanblik heer Olly nieuwe krachten. Oh, zodat hij even later de onderneming binnenstapte. De hal was leeg. Op een oude portier na. Goedemiddag. die een enigszins vervallen indruk maakte. Ik. Uh, ik moet de directeur spreken. Ik bedoel. Uh... Dit is heer Bommel. Ja. Hij is de eigenaar van deze zaak. En uh, het is dringend. Dat zou ik menen. Het bedrijf ligt stil door het geknoei van ambtenaren die niet mee willen werken. Iedereen is ontslagen, maar de directeur zit aan het einde van de gang. Hebt u uw arm bezeerd? Een klein bedrijfsongeval. Ik zal u even voorgaan. Hij verdween haastig in een lange gang en de heer Bommel en Tom Poes volgden hem. Toen ze tenslotte bij een openstaande deur kwamen, was hij nergens meer te zien... Maar in de ingang stond een heer hen buigend op te wachten. U bent dus de voornaamste aandeelhouder. Heel prettig dat u ons komt bezoeken. Misschien kunnen we met uw hulp weer aan de slag gaan. Waarmee kan ik meneer van dienst zijn? Met een eenvoudige, doch uh, voedzame lunch. Ik uh, ga een nieuw leven beginnen om een hoogstaande dame onder ogen te kunnen komen... zodat uh, geld geen rol mag spelen. M maar ik heb last van een verval van krachten door alles uh, wat ik heb meegemaakt. Ah, dat treft nu slecht. De kantine is dicht, wegens sluiting. Gaat u zitten. De fabriek ging erg goed, want onze foculator werd veel gevraagd, wegens de toenemende verontreiniging van het water. Maar we hebben een afvalprobleempje, zodat de zaak noodgedwongen even stil is gelegd. Waar moeten we met onze afval naartoe? Weet u soms een oplossing? Uh, niet zometeen. Eh, uh, uh, weet jij iets, jonge vriend? Um, hebt u uw arm bezeerd? Er is niet zo eens zoveel afval. Maar ja, de keuringsdienst zag dat er een beetje mordoron in de fris zat. En u weet hoe het dan gaat. Verdere productie verboden, fabriek dicht. Zo zijn ambtenaren. Het is schandelijk. Wat is uh, mordoron? Ja. Als u even verder gaat, zult u daar de opslag van de productieafval zien. Ja. Die moet daar weg... Maar niemand weet waarheen. Is overal verboden? Misschien weet u daar raad op? De fabrieksdirecteur wees op een deur aan het einde van de gang. Daar bevond zich een opslagruimte waar een opzichter bij een aantal vaten de wacht hield. Is dat alles? Weet jij daar geen oplossing voor, jonge vriend? Ik heb al genoeg zorgen en dit is een kleinigheid, lijkt me. Dat is zo, meneertje. Een kleinigheid die voor een Nieuwe Maan weg moet... Anders zijn we zwaar strafbaar, volgens de arbeidsinspectie. Ah, zorgelijk hoor. De hele productie ligt stil en iedereen is ontslagen. Ah. Zeg, heeft u uw arm bezet? Natuurlijk is er wel wat aan te doen. Die paar vaatjes kunnen gemakkelijk ergens gedumpt worden. Maar de directeur durft dat niet aan. We hebben hier een flink en doortastend iemand nodig die de moed heeft om in te grijpen. Ja. Ook dat nog. Geen geld om een eenvoudige maaltijd te kopen... omdat de afval roet in het eten gooit. En dat terwijl ik een grote fabriek heb die nuttige frisvlok maakt. Wat een toestand voor een heer die zo diep gezonken is... dat dames vol schrik zijn huis uitvluchten, hè? Argus is mijn naam, van de Rommeldamse ja. Courant, u weet wel. Is het waar dat u met gevaarlijke afvalstoffen zit? Is het juist uh, dat u de eigenaar van deze fabriek bent? Uh, Welke maatregelen gaat u nemen? Uh, Wat is dat voor soort afval? Uh, Mordoron. Maar wat is dat voor spul? Mordoron? Niet zo best. Mm -hmm. Hoe denkt u over milieuvervuiling? He, uh, uh, als heer sta ik afwijzend tegenover vuil. Dat spreekt. Juist. Ja. Dit is geen cursiefje dit keer. Meer iets voor de voorpagina. Levensgevaarlijke mordoronvervuiling door Frieslopfabriek. Eigenaar Bol ten einde raad. Nee. En tot alles in staat. <tangen> oh. Ik begrijp het niet. Alles loopt tegen... Alles, eenzaam en verlaten, zit ik hier met een werkloze fabriek die levensgevaarlijke vervuiling maakt, zodat ik voor hete vuren sta. Wie zei dat nog maar? Het was een dame, geloof ik. Denk alleen maar aan hete vuren en een koude kermis, zei ze. Als ik nu maar begreep wat ze bedoelde. Daar zit hij, Nog steeds een heer. Waar? Hij moet oppassen dat hij geen steek laat vallen als hij nu maar aan de koude kermis denkt. Oh, het is koud. Als ik dat geweten had, zou ik mijn wolle das hebben omgedaan die niet natuurlijk verdwenen is als ik thuis kom. Een koude kermis. Een maar de kleumende heer lette niet kermis. op Alma die op een afstandje passeerde. Hij had tompoes in de gaten gekregen die op een drafje naderde. Het is gek. De portier en de directeur en iedereen is uit de fabriek verdwenen. Hebt u soms iemand naar buiten zien komen? Nee, alleen een vogel of zo. Ach, alles is leeg. Net als mijn innerlijk, als je begrijpt wat ik bedoel. Ga mee. Ja. Ik heb thuis nog wel een hapje. Het gaat niet om een hapje... Ik ben een heer zonder middelen die hier op gevaarlijke overblijfselen zit... zodat zijn eetlust bedorven is. We kunnen beter een oplossing verzinnen dan hapjes eten, bedoel ik. Nou, ik ga allebei tegelijk doen. Nou, maar... Thuis een hapje eten en ja, onderzoeken wat voor soort afval dat uh, moorde is. Ja. Lammeswaggel, <tie> wat doe jij hier? je natuurlijk. Vind je het geen ja. mooie kar? Ik heb hem gevonden bij een autokerkoop. Maar ik zal wel gek zijn om hem te laten begraven. Ik kan er dingen ja. mee vervoeren. Ergens heen, weet je wel. Ook terug trouwens. Dan ben ik een vervoerder. Leuk hoor. Wat zei je? Ben je een vervoerder? Ja. Dat is precies wat ik zoek. Kijk, hier liggen vaten die weg moeten. Eh, niet gewoon weg, maar helemaal weg. Eh. Zodat ze er niet meer zijn, als je begrijpt wat ik bedoel. Kan jij dat doen? Het is alleen vervelend dat ik geen geld heb... zodat het een rol speelt uh, zolang die vaten hier liggen. Het <laughs> enig is, geld geeft niet. Want Ik heb bammetjes bij me. Als ik maar vervorderen nou, kan... Uh... Heer Bommel leefde geheel op. Hij wees de opslagplaats waar het afval ja. bewaard werd en Wamme stoog aan het werk. Veel tijd nam dat niet, want er waren niet veel gevaarlijke morderomvaten. Ja. Het is gepiept! Nu ben ik een echte vervoerder! Ha! bedankt hoor! Ja, en, en denk er vooral om dat ze helemaal weg moeten. Er mag niets van ze overblijven. Anders kunnen ze kwaad doen. En dat mag volstrekt niet. <laughs> wat mal! Hoe ja. kunnen tonnen nou kwaad doen? Ja, het... Maar ik weet het de gekke plek waar ze helemaal weggaan. Doei! Mijn zazel. Uh, nu lukt het. Dit wordt slecht werk. De hele omtrek gaat eraan. Al het leven gaat eruit. Kaal en dor. En waarom? Omdat meneer het je slecht is. Hij weet niet wat hij doet, Hokus. Eén doorhalen. Je kletst. Hij is gewaarschuwd. Als hij dan nog niet weet wat hij doet... maakt hij zich er gemakkelijk van af. En dan is hij slecht, zoals iedereen. Eh. We zullen zien. Morgen is de laatste dag. En er kan nog veel gebeuren. Je lijkt me af met je al je gepraat. Dit is een heel moeilijke steek. Heer Bommel had het karretje van Wammeswaggel opgelucht zien wegrijden. En hij voelde zich zoveel beter dat hij opstond en de weg begon af te lopen. Zo kan men zien waartoe een heer in staat is. Even een begrijpende vervoerder inschakelen schakelen en klaar is Kees. Daarvoor heeft men Tom Poes niet nodig. En nu ga ik eens kijken of ik wat te eten kan krijgen. Na een poosje kwam hij bij een kraam waaruit geurige walmen opstegen. Patat met. En waar net iemand bediend werd in wie hij de ambtenaar doorknoper herkend zou hebben, als hij had opgelet. En dat is één patat met voor u, alstublieft. Eén florijn en 25 cents. Dank u wel. Dank u. Een uh, broodje graag. Iets harters. bedoel ik. Wat? Bierenhap? Alleen, uh, er is een uh, kleine moeilijkheid. Ik heb even geen geld om te betalen, uh, zolang mijn fabriek nog niet werkt. De frisvlokfabriek bedoel ik. U, u weet wel even verderop. Maar morgen ga ik weer aan de slag, omdat alle vuile vaten eruit gehaald zijn... en ik persoonlijk de leiding op me genomen heb, zodat het geld weer uh, rollen kan. Aan praatjes verdien ik niet. Nee, maar... Geen geld, geen warme mm. hap. Wat hoor ja, ik daar, uh, meneer Bommel? Waar gaan die vaten Mordoron ongecontroleerd naartoe? Weet u soms niet dat uw fabriek een vervuilingseenheid is? Uw productieafval bestaat uit milieuonvriendelijk Mordoron, meneer Bommel. Dat is levensvijandig. Oh. Zolang er geen beleidsvoorziening getroffen wordt voor uw alarmistische afval, is uw onderneming wegbestemd. Zorg dat de rommel wordt teruggebracht. Onmiddellijk. Anders zal ik tot politieinschakeling moeten oh. overgaan. Hebt u overigens uw belastinglast al tastbaar gemaakt? Morgen is de saldeerdag. Nu ja, uh, goedemiddag. En, uh, oh, hoe vreselijk is dit alles. Levensgevaarlijk vuil, terwijl deurwaarders en agenten op mijn hielen zitten. Ook dat nog. Wat moet ik doen? Met deze vraag kwam hij als vanzelf bij het huisje van Tom Poes, die juist aan het eten was. Het wordt steeds erger, jonge vriend. Nu is er met mijn doodgevaarlijk morderon vandoor... zodat Doorknoper mij met frieten bedreigd heeft... en mijn belasting wil solderen. En terwijl Tom Poes snel een stoel bij en een tweede bord op de tafel zette... vertelde hij wat er gebeurd was. Hmm, dan moet ik als de drommel gaan zoeken waar Wammes uit hangt. De ambtenaar eerste klasse had zich intussen naar het stadhuis gehaast. En daar trof hij de burgemeester aan die met een betrokken gelaat in een theekopje staarde. Dat is toch wat. Ik gebruik geen lunch vanwege de lijn. en Nu zit ik hier met thee zonder melk of suiker en het smaakt naar afwas doorknopen. Het water is niet meer wat het geweest is. Er zitten zelfs zwarte randen in het kopje. Dat is overheidszorg. Naturistisch waterbeleid met een flocculator voor de waterreiniging, weet u wel. Maar er dreigt een ramp, burgemeester. Bommel heeft milieuvijandig mordoron afval van zijn fris richting aan een vervoersbedrijf gegeven dat het ergens zal dumpen. Mordoron? Frisflokkering? Wat is dat? Men maakt daar gebruik van het potentiaalverschil met toegevoegd aluminiumsulfaat en frisol. Het leefklimaat zal daardoor geramponeerd worden. Maar dat gaat te ver. We moeten scherpe maatregelen nemen. Schakel media in. Zet de politie op het spoor van die vuildumperij. Die bommel raakt meer en meer aan de zelfkant. Juist. Het bevel van de burgemeester bleef niet zonder gevolgen. Toen Tom Poes na het eten op weg ging om Waggel te zoeken, merkte hij dat hij niet de enige was. Op regelmatige afstanden waren Rommeldamse agenten te zien die de weg vakkundig op sporen onderzochten. En de radio-uitzendingen werden onderbroken door een extra nieuwsbericht. Er wordt vooral gewaarschuwd tegen het gebruik van kraanwater. We raden de luisteraars aan niet te diep te ademen en het gebruik van zuurstofmaskers wordt aanbevolen. Er is geen reden tot paniek, want onze wakkere politie is de politiezaaier reeds op het spoor. We gaan er even tussenuit naar Peter. Peter staat met Gusta in de Kinkerstraat en hij gaat vertellen hoe je kunt overleven met een simpel glas melk in een afgesloten en luchtdichte kelder. Peter, kom er maar in. Het is te begrijpen dat deze mededeling heel wat onrust teweegbracht in het anders zo rustige stadje. Maar de afvalvervoerder Wachel had dit niet in de gaten. De snelheid van zijn voertuig was niet groot, omdat het wagentje op zijn laatste krachten reed en de wielen niet geheel spoorden. Het laatste was er ook de oorzaak van dat de vaten lustig door de laadbak dansten. En bij een kromming van de weg tuimelde er zelfs eentje op de grond. Het kwam terecht voor de voeten van een vrouwtje dat daar in de berm zat te breien. Hoi, heb je hem erg op je tenen gekregen? Nee, dat niet. Maar die ton ruikt zwart. Wat ga je ermee doen? Doen. Nou, gewoon natuurlijk in de boeras. Dan zakken ze vanzelf als naar beneden. En het moet van Bommel. Niemand mag ze nooit meer zien. Bommel. Oh. Iets wat zwart is, moet niet naar beneden. Het moet naar boven. Anders kan het nooit wit worden. Moet dat dan, hetmaal? Ik dacht dat zwarte tonnen altijd zwart waren. Zwart van buiten en wit van binnen. Zo hoort dat. Zwart is alleen maar schaduw aan de buitenkant. Bestaat niet echt. En dat is zielig voor wat erin zit. Reuze zielig. Hij hees het vat op de schouders en toen hij er schommelend mee wegliep, liet het een zwarte, dampende plas achter. Het vrouwtje stond op en wees er naar. Dat is zwart en dat moet wit worden. Je moet het naar de heuvel brengen. Heer Bommel zat die middag ook niet stil. Gebukt onder de geldzorgen was hij met lode voeten naar een vooraanstaande huizenhandelaar gegaan om over de verkoop van Slot Bommelstein te praten. Maar de deskundige had hem duidelijk gemaakt dat de tijd daar niet rijp voor was. Niemand wil zo'n pand hebben. Te groot, te duur in onderhoud en het staat niet eens op de monumentenlijst. Niet eens geschikt voor museum, zei die heer. En dat terwijl ik kosten nog moeite heb gespaard om het voorvaderlijk te maken. Want nu, bij mevrouw Doddel brandt de kachel, maar ik durf niet naar haar toe te gaan. Ze is bang, bedoel ik. Met mij is het afgelopen. Mijn einde nadert. Ik kan geen eten kopen. En ik kan doorknoper niet betalen. Terwijl de afval me zwaar op de maag ligt. Niet zo best, die Ollie. Nee. Ik heb Wammes niet kunnen vinden. Huh? Zodat die vatenmorderen een ramp gaan worden. <lacht> een ramp. Ik, ik, ik wist het. Ik kan trouwens ook niet betalen. Ik kan, kan een huis niet verkopen. Is nergens geschikt voor. Ik ook niet. Ben aan lage wal, bedoel ik. Uh, u moet hier niet blijven zitten. Nee, maar... U kunt beter meegaan. Bij mij is warm en ik heb nog wat eten van gisteren. Het heeft geen zin. Ik wil mijn einde hier alleen afwachten. Alleen tussen de muren waar ik de beste jaren van mijn leven heb doorgebracht. Als je begrijpt wat ik bedoel. Tom Poes bleef aandringen. Maar omdat heer Bommel in een dof stilzwijgen verviel, gaf hij het ten slotte op en liep schouderophalend de stoep af. In die stemming is er niets met hem te beginnen. Als ik nu maar... Op dat moment werd hij een duistere gedaante gewaar... die langzaam de heuvel opkwam en hij bleef verrast staan. Hokus Bas. natuurlijk. Die kraai had een lamme vleugel en jij hebt je arm in een doek. Ik ben een armige handicapte. Ik ben in mijn bewegingen belemmerd. Maar ik wil je hier niet zien. Schreeuw weg! Of ik zal je oplossen, net als het huisraad van Bobbel. Tom Poes wachtte niet tot hij zijn bedreiging uit zou voeren... maar rende de stoeptreden van Bommelstein weer op. Heer Olly, ja? Hokus Pas komt eraan. Oh. Ik weet niet wat hij van plan is, maar het zal niet veel goed zijn. U hebt de talisman toch nog, die ik u gegeven heb? Uh, ik heb niks meer. Hm? Alles is weg. Nee. Wat heb ik nog? Die, die, die amulet, dat rare teken waarmee u die kraai gegooid hebt. Ach, ja. Zolang u die talisman hebt, kan hij u niets doen. Oh. Gebruik dat ding. U zult het nodig hebben. Ja... Hm? Heer Bommel stond moeilijk op om verdere navraag te doen... maar Tom Poes verdween met grote snelheid in de richting van de achterdeur. Op dat ogenblik werd het naar binnen vallende maanlicht verduisterd door een donkere schaduw. Wat bedoelt de jonge vriend? Talisman, hok pas, wat? Ach, waarom laat hij me nu weer alleen voordat ik begrijp wat er precies bedoeld wordt? Een akelige boel, huh? meneertje. Huh? Kaaltjes, hoor. Nee. En geen geld. -da -da -da -da -da -da -da. Maar je hebt toch een prachtig aardig fabriekje. Waar ben je daar niet aan het werk? Dat, dat, dat, dat, dat mag niet. Die, die, die fabriek maakt levensgevaarlijk vuil. Ik, ik, ik kan niets meer, bedoel ik. Ik zit hier als jop op de mest vaalt, als u begrijpt wat ik bedoel. Kom, kom, kom, kom. Wie een fabriek heeft, is rijk. Wat kan jou dat vuil schelen? Weet je wat? Ik zal je bedrijfskapitaal geven, dan kan je zaak weer draaien. Wie geld heeft, kan altijd wel iemand vinden die zijn afval met de mantel der liefde bedekt. Met geld speelt vuil geen rol. Dat weet je toch. Maar, maar het, het, het kan niet. Ik zeg toch dat het levensgevaarlijk is. En Donaldje is weggelopen omdat ze bang is. Hokus pas luisterde niet. Hij opende de portemonnee en keerde die om. <normatie> oh? Heer Bommel keek oh. onthutst naar het vermogen dat zich om hem heen opstapelde. Ja. Totdat hij tot de knieën in het goud stond. Doch toen werd het hem te veel. Oh, dat nog. Het vergif loert van alle kanten. En nu komt u hier nog rommel maken ook. Rommel. Ja. Nou. Wel nee, meneertje. Dit is een kleine bijdrage om je bedrijf weer op gang te brengen. Je kunt die ambtenaar toch wat geven om een oogje dicht te doen voor je afval. Dan kun jij weer aan het werk. De wereld is nu eenmaal slecht. En geld stinkt niet. Heer Ollies mond zakte langzaam open. Het was duidelijk dat hij plotseling begreep wat Tom Poes hem gezegd had... want hij rukte de talisman uit zijn zak en hief die omhoog. Ik weet wie u bent, heer Pas. Ik herkende u direct toen uw muts afzakte. Maar u kunt mij niets doen, want ik heb een hangertje van de jonge vriend gekregen... waarmee ik ongunstige kraaien onschadelijk kan maken. Daar is het gat van de deur, voordat ik mijn geduld verlies. Wij zo niet Jij wilt niet geholpen worden. Nu zal het je slecht vergaan, meneertje. Je zult van een koude kermis thuiskomen. Omdat het een milde avond was, maakte de markies de kantenkleer een wandelingetje door de winterse natuur. Want hij voelde een gedicht opkomen. Moe gestreden, reist de oude maan in haar stervensuur. verlangend om naar bed te gaan. en toch te vol nog van oud vuur. Daaruit! Daaruit! Weg! Parbleu! Hier is een gelach gaande. en daar vest oh, een bommel. een van zijn korneuten de deur. beschonken door aardappelspiritus, werd ik. Ja. Ook? Huh? Wanneer vertrekt ge aan huh? Dit is geen omgeving voor een bankroetier. zult uh, u meer op uw plaats voelen dan de zelfkant. Maar ik ben bereid een frugaal bedrag te betalen voor uw bouwval. Huh? wanneer ge u zo snel mogelijk uit de voeten maakt. Uh, ik. Uh, uh, eruit! Ik heb genoeg van kooplui aan mijn deur. die denken dat geld een rol speelt voor een heer. voor wie het nooit een rol gespeeld heeft. Eh bien. Dit was uw laatste kans, uh, bommel. Uw misdrijven zijn middels de media aan het licht gekomen. En het Gro is bezig zich te verzamelen om u morgen te leren. Morgen zal het u slecht vergaan. En uh, uh, houdt uw zelfkant op schik voor u. Waar ziet ge mij vooraan? Het grauw is aan het verzamelen. Moris leren. Morgen. Oh, het wordt me allemaal te veel. En wat is de zelfkant? Even buiten Rommeldam was Wammes Wachel bezig met het repareren van zijn voertuig... dat motorpech had gekregen omdat de benzine op was. Hij had een breekijzer in het inwendige gestoken en hamerde daarop, zonder dat het hielp. Het geluid trok de aandacht van de agent Ployer die nog steeds op jacht was naar het voortvluchtige frisvlokafval. Mooi, daar is nog iemand aan het werk. Dat kan een spoor zijn. Ah, die politie. Weet je hoe dit werkt? Ik sta hier al uren, maar het doet het niet. Niks enigjes hoor. Nee, maar heb je hier soms een vrachtwagen met levensgevaarlijk afval voorbij zien komen terwijl je bezig was? Ja, stel je voor, dat zou toch veel te link zijn? De agent Plooier vervolgde ongetroost zijn speurtocht en de vervoerder krabde zich onder de hoed. O, hoe krijg je zo'n kar nou weer op gang? Als ik er nou eens onder ging liggen, zou dat helpen? Autopech, meneertje. <lacht> nou, reuze, hij wil niet afslaaien je nog zo hard. Laat ik je dan even helpen. Het zou zonde zijn als een ijverige ondernemer in zijn werk gehinderd werd door een kleinigheid. <lacht> En mijn geestelijke krachten willen nog wel eens uitkomst bieden. <lacht> Ook na zijn kort bezoek aan Bommelstein was Tom Poes door blijven zoeken naar een spoor van Wachels vrachtwagen. Zodoende was hij een heel eind buiten de stad geraakt. En de avond was al lang gevallen toen hij het eindelijk vond. Over een smalle landweg liep een zwarte streep die veroorzaakt was door een stroopachtige vloeistof. Dat spul ruikt naar de frisvlokfabriek. Een van die vaten met afval heeft gelekt. Hm, dit spoor is gemakkelijk te zien. En dat treft, want het is aardig donker. Oh, daar is waarschijnlijk een vat van de kar afgevallen. Het lek is hier begonnen. En de uitwerking van het spul is niet best, zo te zien. Maar dan moet ik dus terug om het spoor de andere kant op te volgen. De andere kant op? Dan kom ik bij de heuvels terecht. Vreemd. Ik had eerder verwacht dat Wammes naar het moeras zou gaan. Hm. Wammes Waggel reed op dat moment inderdaad rammelend tegen een heuvel op... ...die door een kring bomen bekroond werd. Dat was een aardige oude meneer. Hij stak gewoon een piepje in de motor en toen deed hij het weer. Ik denk dat ik ook machinist ga worden. Maar deze berg is wel steil. Als die mevrouw niks gezegd had, zou ik de ton in het moeras geprimd hebben. <lacht> het oude voertuig had geen moeite met het beklimmen van de heuvel. Door de ingreep van Hokus Pas reed het op andere krachten dan de motor. Zodat de nachtelijke stilte slechts verbroken werd door het rammelen van de ijzeren vaten. Dat geluid wekte Wikker de Wijsgeer, die buiten de boomkring zat, uit zijn dommel. En hij stond verontrust op. H halt! Wie daar binnen gaat, wordt gespleten. Wat Mal, je maakt zeker een grapje. Wamme stuurde de oude wagen giegelend tussen de stammen door. Maar toen hij op de open plek in het midden kwam, viel het vrachtwagentje tot zijn verbazing plotseling uit elkaar. Alles wordt gesplitst daar binnen. Alles heeft goede en slechte kanten en ik vraag me af... Wat hij zich afvroeg weet ik niet, want op dat moment stapte Wammes Waggel de boomkring weer uit. Zijn kleding was aan het ontbinden en hij rook onfris, maar dat scheen hem niet te deren. Wat flauw, alles gaat kapot en het ook niks enig. Ik heb je gewaarschuwd. Maar het is vreemd dat jij niet gespleten bent. Ben jij soms een elementaal? Wammes... Oh, daar heb ik je eindelijk. Je ruikt naar frisvlokafval. Wat? Waar heb jij die vaten gelaten? Daarboven. Maar het was niks leuk. Alles ging kapot. Ik niet. Maar die oude meneer zegt dat ik mentaal ben. Daarboven? In die bomenkring? Ja. Oh, dat is niet zo best, want daar wordt alles gespleten. En nu loopt het vuil er dus over de grond, zodat de natuur eraan zou gaan. Mijn trui ook. Allemaal rafels. En het wordt steeds kleiner, moet je zien. Ja, maar... Het is de schuld van die mevrouw. Ze zei dat ik de tonnen naar de heuvel moest brengen. Dan wordt zwart-wit, zei ze. Maar dan nou moet je eens kijken. Mijn trui was wit en nou is hij oh. zwart. Weet je wat? Ik ga me wassen in de sloot. <lacht> en ik weet er in de buurt ook een vogelverschrikker, zodat ik een nieuwe jas kan aantrekken. <lacht> oh, het kon niet erger. Het afval is dus terechtgekomen in de meer die Peepastinakel naar die plek heeft gebracht. En zonder meer gaat de hele natuur naar de maan. Ik moet proberen te redden wat het te redden valt. Um... Eerst ga ik een telefooncel zoeken om de politie te vertellen dat ik de stortplaats van het vuil gevonden heb. Misschien kan die nog iets doen. Het vuil is gestort. Er is kwaad gedaan. Ha! Maar je hebt Bommel nog niet slecht gemaakt, Hokus. Hij wist niet wat hij deed. Maar toen hij het wist, had hij er spijt van. Hij wilde niet eens je geld hebben om verder te gaan. Hij heeft je zelfs met je eigen zazelteken verjaagd. <laughs> Het zazelteken? Dat zal hem pas echt slecht maken. Want daarmee kan ik hem een echte keus tussen goed en kwaad laten doen. Ha! Ik ga hem voor een heet vuurtje zetten. En daarvoor heb ik al mijn krachten nodig. Zodat ik nu wat van mijn Aqua Acta ga gebruiken. Dat is trouwens ook goed voor mijn arm. Je mag wel opschieten. Dit is de laatste dag. In het stadhuis van Rommeldam zat de burgemeester al vroeg achter zijn bureau... om overleg te plegen met zijn ambtenaar eerste klasse. Hij was echter nog niet ver gekomen toen de deur geopend werd door commissaris Bas. Ik ben net opgebeld door een zekere Tom Poes. Die heeft de stortplaats van de frisvlokafval ontdekt... Dat is dus meer dan de politie gedaan heeft. Wel, maar wacht je op. Stuur de lui van het laboratorium naartoe om de schade te onderzoeken... en geef ze een paar manschappen mee om de rommel op te ruimen. Ik zal het laboratorium waarschuwen, maar manschappen kan ik niet missen. Er vormen zich in de stad actiegroepen om een appeltje met bommel te gaan schillen. En u weet wat dat betekent. Nee, de orde moet gehandhaafd worden. Zo is de wet. Ach, wat bommel. Die krijgt wat hij verdient. De vuilopruiming gaat voor. Dat is kwestieus. Prognotiserend zou ik willen opmerken dat er over een vervuilingseenheid nog niet genoeg jurisprudentie bestaat. En bovendien is Bommel onschuldig zolang zijn schuld niet rechtmatig is vastgenageld. En een onschuldige moet politioneel tegen zijn onlust en onvriendelijkheid worden afgeschermd. Daar is de wet heel duidelijk in. Momenteel is de heer Bommel slechts schuldig aan afvalverboden vervoer. Dat heeft hij tegenover mij bekend. Dat zal hem een hoogschalige boete opleveren, maar hij moet beschermd worden tegen actiematige groeperingen. Ja, ja, net wat ik dacht. Niet dat het zo leuk is, want de stenen treffen altijd onschuldige agenten als idealistische groepen actie gaan voeren. Maar, plicht is plicht. Dat hebt u heel goed gediagnosticeerd. Dit is de paraplu om tot een goed beleid te komen. Maar na afloop van dit incidentialistisch gebeuren, moet u de heer Bommel wel verbaliseren. ja. ja. Heer Olly was zich natuurlijk niet bewust van dit gesprek. Na een doorwaakte nacht in zijn kasteel schrok hij wakker uit een onrustige sluimer door geroep onder zijn venster. Verkleumd stond hij op en wankelde naar het raam om dat te openen. Zodoende ontwaarde hij juffrouw Doddel, die buiten op het gras stond. Olly, ben je daar eindelijk? Ja. Ik heb gebeld en gebeld en ik dacht dat dat je bevroren was. Nee. Ik heb zo in de zorg gezeten, Olly. Je moet meekomen, hoor. Ze gaan actie tegen je voeren en dat is gevaarlijk, al ben je nog zo flink. Ja. En je hebt vast nog niet gegeten. Kom mee. Bij mij ben je veilig. Ik, ik uh... Iedereen die wel eens met een rommelende maag op de plafuizen geslapen heeft... terwijl een kille tocht hem om de slapen speelde zal begrijpen dat heer Bommel niet lang daarna in het warme kamertje van zijn buurvrouw zat. Je bent altijd veel te dapper. Ja, no, no. Eet maar lekker hoor, ja. dat zal je goed doen. Mm. En er is nog veel meer in die schaal. Oh. Wil je een kopje koffie? No. Ik ben blij dat je eindelijk hier bent. De stortplaats van oh. het frisblokafval is ontdekt. Een grote menigte is op weg naar Bommelstein voor een betoging tegen de fabrikant. Een botsing met de politie schijnt onvermijdelijk. En daarom schakelen we over naar Peter. Die staat in de kinkerstof. Intussen stond Tom Poes nog steeds bij de telefooncel waar hij de politie had opgebeld. Oh, als ze nu maar gauw komen kan die gevaarlijke afval misschien nog onschadelijk gemaakt worden voordat het veel kwaad doet. Maar hoe ze dat moeten doen weet ik niet. Wie in die boomkring komt wordt immers gespleten. Hm, het is allemaal ellende. Zelfs als het zou lukken is heer Olly nog even ver als daarvoor. Hmm. Daar is de wijsgeer die hier altijd zat. Misschien heeft die een idee. Ik ga een andere plek zoeken. De boomkring is bedorven door het vergif dat er gestort is. Hmm? Daardoor zal alles sterven: de bomen en het denken. Oh. Vergiftigde lucht geeft vergiftigde gedachten. Hmm. Als die bomen sterven, kunnen ze dus in de boomkring gaan zonder gespleten te worden. En dan kan dat vergif worden opgeruimd. Ja, dat is niet de hoofdzaak. De vaten waar het vuil in zat zijn gespleten. En nu zal het vergif de mir aantasten. De mir zal het vuil onschadelijk maken. Dus dat is de moeilijkheid niet. Maar de meer zal daardoor wel verdwijnen. En wat is een land zonder meer? Kaal en dor. Het leven is eruit. Ja, als ik nu het zazelteken had. Dat die hier hem niet verloren heeft. Dat, dat beschermt tegen alle invloeden van buiten. Daar zegt u iets. Dank u wel. Hij schijnt ineens haast te hebben en dat hoeft toch niet. Want het gebrek aan meer wordt pas goed merkbaar in de lente. De warme pap van mevrouw Doddel had heer Bommel voldoende nieuwe krachten gegeven om het nieuws uit de radio akelig tot hem door te laten dringen. Grote menigte op weg naar Bommelstein. Een betoging met politiebegeleiding. Tegen mij, een heer van stand. Oh, hoe vreselijk is dit alles. Als mijn goede vader dit had meegemaakt, zou hij zijn graf omdraaien. Ja. Ik zoek de heer Bommel. En ik dacht wel hem hier te vinden. Juist, ja. Ja, maar... Het is heden uw belastingsschuld vervaldag. Ik zal uw woning beleidsvoorbereidend moeten verzegelen... wanneer u insolverend optreedt. Wel, wat zegt u? Kunt u betalen of niet? Ik heb geen geld. Bij Bobbelstein gebeurt een botsing omdat het een rol speelt. Daardoor is het vuil mij ontglipt, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat is niet zo mooi. De verzegeling zal overheidsonvriendelijk werken. Maar, maar de betreffende verordening schrijft het voor. Uh... Goedendag. De ambtenaar verliet het huisje en begaf zich naar zijn wagen die voor het hek stond. Doch daar drong een verward rumoer tot hem door. En toen werd hij achter de heuvel een bewogen menigte gewaar die op weg was naar Bommelstein. De verordening schrijft het voor. Plicht is plicht. Maar de verordening schrijft niet voor dat men verzegeningsmatig moet optreden midden in een actiegroep. Dat zou problematiserend werken. Misschien is het eh, beter om die groep... Eh, de schouwplaats van de heer Bommel te wijzen. De heer Dorknoper had het niet voor niets tot ambtenaar eerste klasse gebracht. Er waren gevallen bekend waarin hij binnen één jaar het verzoekschrift van een ingezetene beantwoord had. En deze keer stond zijn beslissing nog sneller vast. Hij keerde zijn auto en reed met spoed over een dwarsweg naar het hoofd van de stoet. Het voertuig blokkeerde daardoor de voortgang van de betogers, zodat er een groot gedrang ontstond. Wat, wat moet dat? Dit is een ordelijke demonstratie. Opzij of ga je je wagen in de sluit. Oh, als u de heer Bommel zoekt voor uw pressiepunt, bent u op de verkeerde weg. Hij is momenteel bezoekmatig bij zijn buurvrouw Doddel. Gelieve Bommelsteen met rust te laten. Ik moet daar mijn overheidsverzekeringsplicht vervullen. Tom Poes, die ook in grote haast op weg was naar heer Bommel, begreep wat er aan de hand was en rende direct naar het huisje van juffrouw Doddel waar de gezochte lusteloos achter zijn papbord zat. Kom mee. Er komt een hele menigte hier naartoe. Want Dorknoper heeft ze de weg gewezen. Heer Bommel moet vluchten. Oh. Vluchten? Ik? Oh, ik wist het wel. U bent veilig. Want u hebt het zazelteken, Immers. Ja. Maar Doddeltje loopt gevaar. Ach. Ik? Ja, zo'n oploop met een hoog ideaal zal haar huis afbreken... als ze u oh. hier vinden. Nee, dat oh. mag niet. Ik, ik, ik, ik ga hier weg. Wat erg. Waarom is iedereen zo boos op Olly? Hij heeft toch nog nooit iets kwaads gedaan? Um, hij heeft vergif laten storten op een plaats waar meer ligt. Hij oh, ja, lief... verteert daardoor en dan ja. wordt het hele land kaal. Uh, dat oh. soort dingen heb je met vervuiling. Kom mee, heer Olly. De achterdeur uit. Heer Bommel had die aansporing niet nodig. Hij draafde door de keuken naar buiten... en gevolgd door Tom Poes vluchtte hij door het tuintje de natuur in. Ze waren maar net op tijd... Want de menigte had intussen de voordeur bereikt en begon om de ongelukkige frisvlokfabrikant te roepen. Wij willen ook mee pommelen! Hoe vreselijk is dit alles? Nu, nu is Donaldje alleen met een bloeddorstige menigte. Nee, die is niet bloeddorstig. Nou, ze zullen haar niets doen als ze u niet vinden. En daarom moeten we zorgen dat we zo ver mogelijk wegkomen. Weg? Ja. Maar, maar, maar waarheen? Dat geeft niet. U hebt die talisman, toch? Meer ja, vergaat. Door afval. Alles dood. Heel vreselijk. Waar, waar, waar is het meer? Daar. Op de heuvel waar dat vrouwtje zat. Oh, ja. Weet u nog wel? Ja. Maar u hoeft werkelijk niet zo bang te zijn nee. zolang u die talisman hebt. Ja. Die is gemaakt door Hokus Pas. En daarom zal hij wel goed zijn. Dat ding weert alle invloeden van buitenaf. Heer Bommel haalde de amulet al dravende uit zijn zak en keek er ingespannen naar. Het was duidelijk dat hij iets wilde zeggen. Maar door ademnood gedwongen zweeg hij. Magister Pas zat op dat moment buiten de boomkring in zijn glazen bolletje te kijken. Terwijl Alma naast hem de tijd korte met breiwerk. Over een uurtje is het Nieuwe Maan. Ben je al geslaagd? Het einde nadert. Bommel wordt er een menigte achtervolgd. Hij is nu tot alles in staat om zijn huid te redden. Hij is bang en het slechtste in hem zal bovenkomen. En kijk, hij loopt in deze richting. Hij had gelijk. Nauwelijks had hij zijn kristallen bolletje weer in zijn pij gestoken... of een gierende ademhaling werd hoorbaar... En even later verscheen heer Olly, gevolgd door Tom Poes. Het was te merken dat het beklimmen van de heuvel het uiterste van zijn krachten vergde. Want hij bewoog zich struikelend voort, zo nu en dan een verwilderde blik achter zich werpend. Daar werden nu ook spandoeken en het gejoel van een naderende menigte waarneembaar. Veel volk, huh? Hoe meer, hoe beter. Het slechtste komt in hem naar boven. Hij lokt die massa in de kring. Hij is bang. Ah! Het zag ernaar uit dat Hokus pas zijn zin kreeg. Want heer Bommel sprong zonder aarzelen tussen de bomen door naar binnen. Blijf hier. Wat? U hoeft immers niet bang te zijn. Nee, maar... Ja. Wat nu? Daarbinnen is hij veilig. Hij heeft het zazelteken en dat zorgt dat zijn zelfkant gespaard blijft. Maar de menigte zal splijten. Alle kanten van hun persoonlijkheden zullen uit elkaar vallen. <lacht> Daardoor is hij slecht en ik heb onze weddenschap gewonnen. Nog niet. De tijd is nog niet om. Er kan nog van alles gebeuren. Het is dus een weddenschap. Nu begrijp ik waarom hier Olly zoveel ellende had. Om een misselijke weddenschap. Van Hokus pas kan ik dat verwachten, want die is slecht. Maar wie is dat mens... Ik ben Alma. Zijn geweten? Een moeilijk baantje bij iemand als hij. Maar het goede wint altijd, anders kon ik wel naar huis gaan. Het goede? Jij vindt jezelf dus goed, hè? Mm -hmm. Je moest je schamen met je weddenschap over iemand die je nog nooit kwaad gedaan heeft. Noem je dat goed? Dat ventje heeft gelijk. Niet het goede, maar het slechte wint altijd. En daarom win ik. Uh... Heer Bommel hoorde niets van dit gesprek, omdat het overstemd werd door het geroep van de naderende massa. En bovendien had hij het te druk met zichzelf. Om hem heen lagen de resten van Wachels wagen. En omdat alles gespleten was, vloeide het losgekomen afval als zwarte drap naar een heuveltje in het midden van de kring. Deze talisman maakt alles onkwetsbaar. Gelukkig maar. Ik ben net op tijd. Dit moet het zijn. De meer bedoel ik. Ach, als iemand begrijpt wat ik bedoel. De meer die past die nakel hier heeft neergegooid. Hij boog zich eroverheen en stak het zazelteken gejaagd in de zandachtige massa. Zo... Nu is de meer onkwetsbaar, zodat het land niet dood en kaal zal worden. Terwijl het met mij toch afgelopen is. Dit is het einde van een heer die zijn goede vader recht in de ogen kan kijken. Als die er nog zou zijn. Daar zit Bambo, tussen die bomen. De vieze vervuiler. Pak hem jongens. Stop. Ga die boomkring niet binnen, want daar is het gevaarlijk. En Bommel heeft het vergif dat daar lag onschadelijk gemaakt. Terwijl de voorste betogers onder verward rumoer de zaak begonnen te overleggen met hun volgelingen... keerde het vrouwtje zich om naar Hokus Pas, die moeilijk overeind kwam. Bommel heeft zichzelf opgeofferd. Ik heb gewonnen. Je staat in mijn schaduw, oude. Bommel heeft zijn vervuiling opgeruimd. Ha, ons protest heeft succes gehad. De spandoeken begonnen te verzakken, zodat de betoging een besluitloze indruk maakte. Tom Poes had er niet veel aandacht voor. Hij keek met grote verbazing naar Alma, die snel geheel uit het gezicht verdween door op te lossen in de schaduw van magister Pas. Oh. Huh? Waar is ze gebleven? Weer bij mij naar binnen. Achtste Rip. Ligt me zwaar op de maag. Oh, ik arme oude man. Heb gelukkig nog wat aqua acta. Daarmee kan ik haar de baas blijven. Dat dacht je maar. Hier dat flesje. Hey, hey. We moeten eerst eens praten. Geen kunsten of ik giet het leeg? Geef het Heb medelijden met een zieke oude man. Dat is mijn medicijn. Mijn laatste krachten zitten erin. Het kost maanden om zoiets opnieuw te brouwen. Ik ken jou. Eerst moet je vertellen wat dit allemaal betekent. Wat heeft de heer Olly met je wetenschap te maken en wie is Alma? Alma is bij geweten. Zonder haar zou ik het ver gebracht hebben in de wereld. Maar ze plaagt me altijd als ik mijn grootste daden doe. Daarom heb ik met haar gewet wie het sterkste zou zijn, zij of ik. Een bommel, ach, dat was alleen maar de proefpersoon. Schiet op, anders laat ik de fles leeglopen. De magister verzakte en begon mompelend te vertellen wat oplettende luisteraars al weten. Terwijl hij dat deed, stonden de betogers een eindje verderop te overleggen wat er met heer Bommel gebeuren moest. Hij zit daar tussen de bomen. En wie zegt dat dat de vrouwspersoon de waarheid zei? We moeten hem halen. Ik heb gehoord dat het in die boomkring heel gevaarlijk is. We kunnen beter even wachten. Daar komt trouwens de wagen van het stadslaboratorium aan. Die geleerden zijn erop gekleed. Zou het toch wel veilig wezen? Pauw, wij zijn ja isoleerhaftig aangetrokken. Nee. Ons kan niets passeren. Maar er is nogal wat volk op de been dat kwaad wil. En eentje verderop. En bovenop die heuvel schijn je naar alle kanten uit elkaar te vallen. Quatsch! Dat is onwetenschappelijke waanzin! Ja, maar kijk dan! En zo'n volksvertredering heeft achting voor geleerzaamheid. Ach, Wij zullen ja. ganz rustig... Studeren oh. kunnen. Beëindigen we zwets, u en bereid u voor op een duchtige onderzoeking der bodemspolitie. Ja. Ik zal mijn persoonlijk inzetten voor de samenstelling en een einde maken aan de spijtsprooklijn. Zo sprekende hadden de twee in isolatiepakken gestoken wetenschappers de boomkring bereikt en betraden het vervuilde gebied. Oh, marsmannetjes, oh, dat komt ervan als men naar alle kanten gespleten is. Ik wist het van tevoren, maar het valt toch niet mee voor een heer van mijn stand. De geleerden togen wetenschappelijk aan het werk... zodat ze geen acht konden slaan op de mompelende heer... of op de stemmen die buiten de boomkring hoorbaar waren. Geef mijn aqua terug, vervelend wit ventje. Je krijgt het alleen terug als je belooft dat je al je streken ongedaan zult maken. Ik beloof het. Ik zweer het, bij de baard van Iot, Maar nu ben ik suizelig. Uh... Ik heb mijn medicijn nodig. Geef op! Zonder Aqua Acta kan een zieke oude man het aangerichte kwaad niet keren. Um, goed dan. Hier heb je het. Maar het is natuurlijk onzin om jou te geloven. Bij Zazel en Iot. nu ik beloofd heb, knaagt mijn geweten. En als ik er niet naar luister, zal het me verreutelen... Hokus pas greep het kruikje en dronk zo gretig dat er niet veel overbleef. De uitwerking was onmiddellijk merkbaar. Hij sprong overeind en liep met grote stappen naar de bomen, waarachter het geroezemoes van de betoging hoorbaar was. Die had net besloten om heer Bommel toch maar uit de kring te gaan halen, toen de grijzaar tussen de stammen verscheen en de armen oplief. Stupidus torpidus! Ga naar huis. Er is niets gebeurd. Vergeet het. O, oh, Bolivium. Weg met jullie. Naar huis, zeg ik. Tompoes merkte dat de stilte aanhield. En toen hij naar de rand van de heuvel liep, zag hij dat er van de menigte niets meer over was dan enige slordige resten. Dat is sterk. Je ziet het. Ze zijn weg. Ik heb mijn belofte gehouden. Nog lang niet. Dit is alleen maar het begin van alles wat je beloofd hebt. Stakkers die in nood zitten willen alles wel beloven. Huh? Je moet niet te veel vertrouwen op beloftes van regeerders en andere arme oude mannen. Mijn flesje Aqua Acta is bijna leeg en bovendien ben ik slechter dan de meesten. Ik moet zuinig zijn op mijn laatste krachten, want ik moet mijn geweten de baas blijven. Leugenaar, je hebt beloofd dat alles wordt zoals het geweest is. Je bent gewoon maar een smeerlap. Gewoon maar een smeerlap. Ik, een zazelmagister van de eerste kwaadraad. Het is schandelijk dat ik me dat moet laten zeggen door een kleuter. Maar dat komt van mijn geweten. Ah! Toen Hokus pas verdwenen was, ging Tom Poes naar de boomkring om te zien wat er met heer Bommel was gebeurd. Deze zat nog steeds op het hoopje meer... en keek verstart naar de bedrijvigheid van professor Provitskowski... die bezig was de temperatuur van een oude eik op te nemen. Het is ja wederig. Hij is ook ontslapen. Alle zijn heen gegaan en daarmee de tot viridana. Merkt u zich dat al, meneer Pieps? Alles verscheiden door de vervuiling. Ach, het zijn maar bomen... En ze kunnen er meubels en zo van maken. God. Maar buiten deze kring is alles okidoki, prof. De aarde leeft nog, want daarnet zat er een worm op mijn schepje. Gaat u tand over tot de studering des vervuilerings. Kom mee, heer Olly. Alles is veilig. De betoging is weg. Weg? Er is dus geen gevaar meer, terwijl de aarde nog leeft. Ik ook trouwens. Die bomen waren al door rond verzuurd toen ik in de kring stapte. Want ik ben niet ontbonden en dat is toch een troostje in mijn armoede. Zeg nu zelf, jonge vriend. Hoe komt het eigenlijk dat de aarde daar nog leeft met al dat vergif? Uh... Wat hebt u met het zazelteken gedaan? Voordat heer Olly kon antwoorden, werd hij staande gehouden door commissaris Bullebas. Die ordebewarend optrad met enkele manschappen. Waar is de stortplaats van de vergiftigde afval, Bommel? Uh, ik... We moeten het publiek op een afstand houden van het wetenschappelijk onderzoek. En jij moet tegen de menigte beschermd worden. Uh, uh, dat hoeft al niet meer. Oh? Heer Olly heeft het vuil onschadelijk gemaakt. Hey. Het is eigenlijk de meer Die is nu veilig tegen de invloeden van buiten... zodat de natuur weer mooi open zal barsten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik, be ik begrijp niet wat je bedoelt. Waar heb je de menigte gelaten? Uh, Die is naar huis gestuurd. Uh, ja. Uh, heer Olly heeft het werk gedaan en jullie zijn een beetje te laat. Te, te laat? Belediging van politieambtenaren in functie is strafbaar. Als je niet oppast, schrijf ik je op. Trouwens, wie zegt me... ...dat die afval werkelijk onschadelijk is gemaakt. Huh? Ikzelf. Mijn onderzoeking heeft wetenschappelijk dargesteld... ...dat de ja. bomenkring in de ionsplitsing in de vervolging veroorzaakt heeft... ...middels hydrolyse. De esters zijn ja ganz verzipt. De bomen zijn daardoor verstorven... ...maar de milieuvrondreiniging is weiders schadenvrij. Alleen maar de normale zure regen. Meent je man? Welke etters zijn verzeept? Wat betekent dat allemaal, hè? De geleerde begon aan een uitleg, maar heer Bommel en Tom Poes luisterden niet verder. Dat is in ieder geval goed afgelopen. Kom mee, heer Olly. Bij mij thuis is de kachel aan. En daar kunnen we uitrusten. Uh, jij hebt makkelijk praten. Ik sleep mij voort met een lege maag, terwijl ik geen huis heb. Alleen maar zorgen. Mij wacht niets meer dan heer Dorknoper. Die geld wil hebben dat er niet meer is. En een uitgedoofde haard zonder stoel. Nou, het kan meevallen. Ja. Hokespas heeft beloofd dat hij alles weer zal maken zoals het geweest is. Maar ik weet niet wat een belofte van die oude schurk waard is. Zijn achterdocht was op zijn plaats. De bejaarde magister stond op dat moment bij een kale plek in het landschap en staarde naar de verbrande overblijfselen van een auto. Bij Zazel, ik heb die kleuter heel wat beloofd. Maar wat is een belofte voor iemand als ik die alleen maar slecht is? Er is toch maar een heel klein teugje in mijn fles Aqua Acta... en ik ben een zwakke oude man. Ik moet zuinig zijn. Heer Bommel voorderde maar langzaam. Puffend schokte hij achter Tompoes aan en toen er een wind opstak die hem kille regenvlagen in het gelaat blies, werd het hem te veel. Ook dat nog, een herfststorm en dat in mijn toestand. Doe verder toch geen moeite, jonge vriend. Ik ben rijp voor de vuilnisdienst en je kunt mij beter hier achterlaten. Nee, we moeten de moed nog niet nou, opzetten. Maar... Kijk, huh? daar staat een hutje waar we ja, kunnen maar... schuilen tot de bui over is. Hij trok hier Olly mee naar het hokje, dat gelukkig wat beschutting gaf tegen het nu in alle hevigheid losbarstende noodweer. We hebben hier eerder gezeten, lang geleden, toen alles nog mooi was. Het is wel bitter om als een speelbal van boze machten op een zonnige jeugd neer te kijken, zodat het hart omdraait. Zo lang is het nog niet geleden. Een paar dagen maar. Kijk, daar liggen de resten van. Oh! De schicht! Daar staat de oude schicht! Hoe is het mogelijk? Hokus pas is bezig om zijn belofte te houden. Maar heer Olly luisterde niet. Door het weerzien van zijn trouwe voertuig vergat hij zijn zorgen en glunderend nam hij achter het stuur plaats. Oh, het is toch wonderlijk wat een heer vermag. Soms vergeet ik dat wel eens als de stormen des levens me boven het hoofd groeien, zodat ik voor hete vuren sta. Maar als ik dan van een kou... Eh, eh, ach, ja, je begrijpt wel wat ik bedoel. Oh, zeg nu zelf, jonge vriend. Huh? U hebt uw auto terug, maar daarmee bent u nog niet veel rijker geworden. En ik ben nog steeds bang dat Hokus Pas u verder zal laten zitten. Voor die angst was alle reden. Hokus Pas was verder gelopen totdat hij slot Bommelstein in het oog kreeg. Hij wierp er een blik op en keerde het toen kort besloten de rug toe. Ik heb mijn best gedaan. Maar nu moet ik aan mezelf gaan denken, geweten of niet. Bij iot. Er zitten nog maar een paar druppels aqua acta in. Ik heb die uitslover zijn wagentje eerlijk teruggebliksemd. Is hij soms meer waard dan ik, arme oude man, omdat hij beter is? En mijn belofte... Ah. Ik heb gezworen bij de baard van iot. Ah. En die heeft geen baard. Ha! ha. Als Bommel zo goed is, moet hij de rest zelf maar opknappen. Ik heb deze druppels nodig om naar huis te gaan. Na deze woorden zette hij het flesje aan de mond... en even later was de plek waar hij gestaan had verlaten. Nu lag slot Bommelstein dus weer even koud en kaal in de herfstwind als tevoren. Maar helemaal verlaten was het niet... Bij de achterdeur kon men de ambtenaar eerste klasse waarnemen, die er een zegeltje op plakte. Hier werd hij echter in gestoord door juffrouw Doddel, die schuchter om de hoek kwam. Wat bent u daar aan het doen met Ollies huis? En mijn plicht. Ik ben verzegelingsmatig doende. Een beetje laat door het optreden van een afval of vriendelijke samenscholing. Maar heden is het vervaldag en ik laat belastingtechnisch niet met me spotten. Dit pand zal openbaar verkocht worden. Oh, wat erg. Tja... Een paar dagen rust hadden de bediende Joost goed gedaan, zodat hij die middag de moed vond om de weg naar Bommelstein weer op te zoeken. Hij beklom de heuvel en de eerste die hij zag was juffrouw Doddel, die hem met verschrikte ogen tegemoet kwam. Het is een schande. Daar om de hoek is een meneer van de gemeente bezig om het huis dicht te plakken, terwijl Olly niet thuis is. Ik vrees dat de heer Olivier zo iemand niet zou kunnen weerhouden. Hij is geheel zonder middelen geraakt... ...nadat men mij op een stoel heeft vastgebonden. Het zijn moeilijke tijden als ik zo vrij mag zijn. Zoveel jaren trouwe dienst... ...gaat een eenvoudige persoon niet in de kouwe kleren zitten. Soms verstout ik mij om me aangename herinneringen te permitteren. Daarom heb ik mijn spaarcenten nog eens nageteld. Zouden 235 florijnen genoeg zijn... Om de achterstallige belasting aan te zuiveren? Denkt u? Ik ben bang van niet. Olly deed altijd alles zo in het groot, hè? Maar nu heeft hij niet eens een auto. En hij wil zelfs geen hapje eten aannemen om mij niet in gevaar te brengen. Het is toch wat? Kijk, daar is hij. Hij kan toch maar alles. Hij heeft zelfs zijn auto weer. Oh, weer thuis, jonge vriend. Hoewel, hier wachten alleen maar ambtenaren en andere schuldeisers. Daar staat al een zwarte auto, zie je wel? Ja, Hokus Pass heeft zijn belofte niet gehouden, want er hangen zelfs geen gordijnen voor de ramen. Och. Maar de meneer die daar staat, die heb ik al eens eerder gezien. Huh? Hij is geen schuldeiser, geloof ik. Integendeel, ik ben putter van de ah. eerste Rommeldamse Verzekeringsmaatschappij. En ik ben blij huh? dat ik u tref, want ik kom even afrekenen. Afrekenen? Ja. Natuurlijk. Ik heb al mijn bezittingen laten verzekeren voordat ik op reis ging. Dat is me even uit het hoofd geschoten door de ellende die ik heb meegemaakt. Uh, brand en inbraak, als u begrijpt wat ik bedoel. Inderdaad. Wij hebben dat door de media vernomen en bij de politie geverifieerd. De belangen van cliënten gaan bij ons voor alles. Hier is een cheque voor het door u geleden verlies. Het is meer geld dan onze maatschappij bezit, meneer Bommel... Maar gelukkig zijn wij tegen zo'n verlies verstandig verzekerd. Goedemiddag. Wat een geld. Ik wist niet dat ik het immer had. Ik wel hoor. Ah, excuseer, heer Olivier. Hm? Mag ik zo vrij zijn u mijn diensten weer aan te bieden? Ja. Een degelijker werkgever dan u treft men zelden. Ach, joh. Ja. Als je dat maar weet, Ollie denkt altijd overal aan. Ziezo, <laughs> uw pand is beleidsvoorbereidend verzegeld, meneer Bommel. Dat komt ervan als men de overheid in de wind slaat. Uh, geld speelt geen rol. Dat kunt u aan deze cheque van de verzekering zien. Als u even meegaat naar de bank, zal ik die incasseren en de belasting betalen. En daar heb ik nu al die dure zegels voor geplakt. Ja. Ik zal corrigerend moeten terugkoppelen. Het zij zo. Maar met u meereden doe ik niet. Ik zal u automobilistisch voorgaan in mijn overheidsvoertuig. Ik weet wat. We gaan er een gezellige middag van maken, mevrouw. Als ik bij de bank geweest ben, kunt u mij helpen met het aanschaffen van een nieuwe inrichting? Dat is moeilijk voor een alleenstaand heer die aan zijn voorvaderlijke kunst moet denken. Want die moet nu opnieuw worden uitgezocht. Ga je ook mee naar de stad, jonge vriend? Dan kan Joost intussen beginnen met het schoonmaken van Bommelstein. Er zal nog wel een bezem in de schuur staan. Ach, Mallert, tuurlijk zal ik je. Helpen. Ik weet een winkel waar ze een beeldige schommelstoel hebben. Ah, ga maar in een hotel overnachten, Joost. Wow. De grond is hier erg hard en tochtig. Zoals ik door mijn gevoelige stijl weet. Neem het er maar van en laat rekening naar mij sturen. Jij denkt toch altijd aan anderen? <laughs> Niet altijd. Een heer heeft nog veel te leren. Vooral als hij denkt dat hij geen heer meer is wanneer geld een rol gaat spelen. Maar als men dan met zijn zelfkant in de afval tegenover meer en een koude kermis staat... Uh, uh, wat, wat wilde ik ook weer zeggen, jonge vriend? Straks. U kunt nu beter eerst aan uw zaken denken. Daar had hij gelijk in. Want het valt niet mee om een gebouw als Bommelstein opnieuw te bemeubelen als het al laat in de middag is. Maar toen ze ten slotte in Hotel de Gouden Karper aan een eenvoudige, doch voedzame maaltijd zaten, vertelde heer Bommel wat hem overkomen was. Tom Poes vulde dat aan met alles wat hij van de weddenschap tussen Alma en Hokus Pas wist, zodat het een heel onderhoudende avond werd. Maar nadat de pudding opgediend was, stond Tom Poes op. Um, hmm. Ik denk dat ik nu beter naar huis kan gaan. Ik heb net tijd om de laatste bus te halen. Het was een lange dag en ik ben moe. Maar het was allemaal heel leerzaam. Dag. in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwier en Krijn ter Braak. Regie Chris Baeyema. Editing Frans de Rond. <klaan> Voor alle informatie en podcasting hoorspelbommel.nl. Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de Stichting het Toner auteursrecht. <klaan>